Het klokje van zeven uur, en dus... Het was een stille, prachtige nacht, en in het grote bos werd geen geluidje gehoord. Ja, toch, zo af en toe kraakte een takje onder de hoefjes van een hertje, dat nog heel laat naar zijn schuilplaats ging. Maar opeens klonk door de stilte het geluid van een horen en overal in het bos begon het te leven. De konijntjes staken hun kopjes uit hun holletjes, de vogeltjes kroop uit hun nestjes, en het hertje, dat nog zo laat op weg was, bleef roerloos staan, en stak zijn zwarte glimmende neusje in de hoogte, en snoof of het ondraad rook. Heb je het gehoord? zeiden de dieren tot elkaar. De uil van koning heeft op zijn horen geblazen, hij roept allen die dit bos bewonen bijeen. Hij heeft ons zeker iets te zeggen. Kom, laten we naar hem toe gaan. Allen gingen naar de plek waar vandaan het geluid kwam. En daar zat op de troon van Mos en Groen de elfenkoning. Beste bosbewoner, sprak hij. Ik zie aan jullie gezichtjes dat je verbaasd bent. Jullie had niet gedacht dat ik op dit uur jullie bij me zou roepen. En ik kan me dan ook best indenken, dat je nieuwsgierig bent. Maar ik zal jullie dan ook gauw vertellen, wat er aan de hand is. Kom naderbij, wijze vader. Toen de elfenkoning koning dit gezegd had, kwam er een grijzaard voor zijn troon staan, die een groot, dik boek bij zich droeg. Zegt hen alle, wat gij gevonden hebt, sprak de koning. De grijzaard sloeg het dikke boek open en zei... In dit dikke boek, het is al heel oud, staat te lezen dat vannacht een nieuwe prachtige ster aan de hemel zal verschijnen. Deze ster zal maar eenmaal gezien worden en dan trekt ze weer verder langs de grote hemel. Waarheen? Dat weet niemand. Maar wie haar eenmaal gezien heeft zal nooit haar wonderen glans vergeten en zijn hartje zal warm blijven kloppen. Voor zijn medeschepselen. laat ons van hier gaan naar de grote berg buiten het bos en wachten op de dingen die komen zullen. Zwijgend, trokken ze alle in een lange stoet naar de grote berg buiten het bos. En toen ze daar een poosje stil hadden gezeten, kwam er een prachtig schijnsel aan de hemel. En even later streeg boven de aarde uit de ster die in het boek voorspeld was was geen gewone ster, want ze droeg een lange sluier van licht achter zich, en daarom spraken ze later van de staartster, als ze het er samen nog over hadden. Sprakeloos keken ze er naar, niemand durfde een kikje te geven, en het was net of er wat van dat prachtige licht in hun hartje drong. Langzaam trok de ster voort langs de hemel, en de lange lichtsluier, raakten de bomen in het bos aan. Die straalden in een prachtige gloed. Maar de dennenbomen, de dennenbomen waren het mooiste. Het leek wel, of er allemaal lichtjes aan de donkergroene takken schitterden. Toen de ster voorbijgetrokken was, waren ze er nog stil van en zwijgend gingen ze allen terug naar de plek waar de troon van de elfenkoning stond. Beste bosbewoners sprak deze, Ieder van jullie zal zich gelukkig voelen dat hij dit schone licht heeft mogen zien. Blijf er altijd aan denken. Het licht van deze ster is ook in ons hartje gekomen. Laten we proberen voor ieder ander ook een ster te zijn. En hebben jullie gezien welke boom het mooist in haar licht glansden? De denneboom, zeiden dus ze alle zacht. Juist. En daarom. Zullen we elk jaar de dennenboom versieren en er lichtjes in laten branden? Dat zal ons weer aan deze wondere nacht herinneren. Ga nu, ga stil naar jullie huisjes, vaarwel. En weer trok een stoet door het bos. Alle voelden zich gelukkig, en in hun hoofdjes klonk een zachte, liefelijke wijs die hen steeds weer aan die ster deed denken. Jullie maar lekker slapen, hè? De alter Het klokje van zeven uur. En dus. Krokele Dokus, de hofnar van koning Kaskoestilevan, stond op een dag naar het haantje van de toren te kijken dat schitterde in de zon. Waarom sta je zo naar die hand? te kleine prikneus van een krook? vroeg de koning. Ja, kreeg van een koning, ik sta er zo over te de brakken. denken, maar, is dat een kraaihaan? Een wat? Ja, nou, een, een kraaihaan, ik bedoel, de uh, kukkie ook. Oh, kijk eens. Ik denk dat er maar één is die dat weet, hè? Ja, en, en wie is hier voor een koning? Nou, de koksmaat natuurlijk. Ga mee, we gaan het hem vragen. Toen de koksmaat de koning met krokele doken zag aankomen, begreep hij dat er een grap op komst was. Ja. Nou, uh, vraag het hem maar, krook, zei de koning. Ja, ja. Uh, ja, uh, Koksmaat, weet jij of zo'n gouden haar op de toren of die ook kukkele kan zijn, hè? Die toren? Hè? Wel, bis en drie. Ja, hey, ik heb je nog nooit gehoord. Nee, natuurlijk niet. Daar moet je wat voor doen. Ja, ja maar wat dan, Koksmaat? Je oren wassen. Maar dat doe jij niet, hè? Oh nee, drie weken geleden pas gewassen. Oh ja, daarom ben je zo zwart achter je oren. Ach, dat is schade. Maar nou die haan, Zij Krook vlug. Want uh, over dat wassen sprak hij maar liever niet. Oh ja, of die kraait, hè? Jazeker, maar... Yeah. Ja, dan moet je morgen, als de douw en de nevel nog over de weide hangen... een madeliefje zoeken met 23 bloemblaadjes. Goed tel, hoor, het moeten precies 23 blaadjes zijn. En dan? Nou, dan ga je als het weer nacht geworden is naar de toren aan. Die geef je dat madeliefje, En dan? Nou, dan zul je wel zien wat er gebeurt. Ja, maar, maar moet ik dan op die toren klimmen? Ja, wat dacht je dan dat die haan er beneden kwam? Doe jij nou maar zoals je gezegd wordt, dan zal je eens wat zien. De volgende morgen, heel vroeg, toen de nevel nog over de weide hing, liep Krook al rillend naar een madeliefje met 23 bloemblaadjes te zoeken. Maar precies 23 blaadjes hadden ze nooit. Ja, het is wat moois. Ik kan geen goeie vinden. Ach, weet je wat, ik neem er een die 30 bloemblaadjes heeft. die te veel zijn, die haal ik eraf. Weet je, haar toch niet. Zo gezegd, zo gedaan, en s'avonds ging hij met zijn madeliefje naar de toren. Maar Krook wist niet dat de koksmaat met een grote verrekijker naar hem had gekeken, en dus gezien had wat Krook met zijn madeliefje had gedaan. En toen hij de trap van de toren opklom naar de haan, volgde hem de koning en de koksmaat stilletjes naar boven. Daar stond Krook op de torentrans, en boven hem blinkerde de haan in het maanlicht. Hé, he, hé, haan, riep Krook. Hier heb je een maatje liefje met 23 Kukkelen kraai nou eens voor me. Maar er gebeurde niets. Nou ben ik daarom nou zo vroeg uit mijn bed gekomen. Vooruit nog aan en dan. En toen. Oh, oh, oh, oh, klonk het opeens luid. En een zware stem zei. Jij bent dan lelijke krook. Jij hebt de blaadjes van dat madeliefje getrokken. Jij was mij voor de bal. En je hebt je oren niet gewassen. Wacht, ik zal eens even bij jou komen. Dan zal ik het wel even doen. Ja, ja. Chris, kras. ratten, met dat? Riep krook verschrikt uit. Ik ga wachten dat is een oordeel. En wegstoof krook de torentrap af. Bovenop de toren stonden de, de koning die bulderde van het lachen. En de koksmaat die met een vreemde stem net gedaan had of de toren aansprak. Ze zagen Krook de trap afstuiven. En een poosje later vonden ze hem in een kast in het paleis. En uh, wat zei die toren aan? vroeg de koning. Oh, dat is toch zo'n lief beestje van een koning. Dat is, dat is een kraai dat is een orenwasser. Eh, wat? Ja, hij riep. Uh, en dan kwam mijn orenwasser. Nou, wat heb ik je gezegd, zei de koksmaat. Omdat jij je oren niet gewassen hebt, heb je dat arme dier helemaal van streek gemaakt. En, en, en toen kon hij alleen maar IA kukelen. Vooruit, mee naar de pomp. Ja, maar, maar, maar komt die IA aan, die, die, die, die ezel ik u dan niet. Nee, nee, als ik je mag wassen, dan is het wel goed, zei de koksmaat. En hij nam Krook mee naar de pomp, waar hij een dikke straal van liet halen. Een poosje later lag Krook gloeiend warm in zijn bedje. Ja, ik ben toch blij dat de koksmaat en niet die Ian mijn oren gewassen heeft. E, e, nou, nou, nou, nou ga ik lekker slapen. Dat deed krook, want hij was vroeg opgestaan en laat naar bed gegaan. En dan dat avontuur met die aan. Het was herfst. ...en in het bos warrelden de dorre bladeren... ...en ze bedekten de grond met een dik bruin tapijt. Voor het huisje van de zeven dwergen van Sneeuwitje... ...stond één van de zeven zo'n beetje dromerig voor zich uit te staren... ...terwijl de oudste binnen op zijn orgeltje zat te spelen. De kleinste dwerg, een echte grappenmaker... ...kwam plotseling uit het huisje stuiven... ...en schopte tegen de bladeren op de grond... ...zodat die allemaal in het rond vlogen. Hé, hé, hé, kan dit niet wat minder... Maak niet zo'n herrie, alsjeblieft, zei zijn vriendje. De oudste was intussen ook naderbij gekomen. En omdat hij altijd zo'n beetje de baas speelde, zei hij: Ja, wat is dat hier? Wat gebeurt er, hè? Ah, hij stuift zo met die bladeren. Ja, ja, ja, die bladeren voor ons huisje, dat bevalt me niks. Hallo, allemaal een beetje en opruimen. Als Sneeuwitje komt, dan moet de boel schoon zijn. Dat vonden de anderen ook. En als het voor Sneeuwitje was, dan was niets hun te veel. Ze grepen bezems, schopjes en kruiwagens en zingend reden ze telkens hun vrachtbladeren naar een kuil in het bos. Toen de kleinste bezig was een kruiwagentje te vullen, kwam er een opeens een vogel aangevlogen met een schitterende edelsteen in zijn snavel. En die gaf hij aan de werk. Die was erg verbaasd en liep ermee naar de oudste, die de edelsteen aandachtig bekeek. Ja, ja, wat zou dat betekenen, zei hij, terwijl hij achter zijn oren krabde. Nou, uh, we zullen straks onder de lamp er nog maar eens goed naar kijken. Toen ze hun zoek gegeten hadden, gingen ze rond de tafel zitten... om de steen onder de lamp te bekijken. En toen zagen ze dat er allemaal witte vlokken in dwarrelden. Net of het sneeuwde. Wat zou dat betekenen? Dokter Kraai kwam op bezoek en zag ze daar zo met z'n allen op iets sturen. Wel, wel, wel. Hebben jullie een schat gevonden? vroeg hij. Oh. Nou, nou, dan moet je toch eens kijken, dokter Kraai. Er valt sneeuw in die edelsteen... Vind je dat niet vreemd? Ja, ja, zei dokter Kruij pijnzend toen hij het zelf ook gezien had. Hoe, hoe komen jullie eraan? En toen vertelde ze hem dat een vogel die gebracht had. Juist, juist, ja, daar begrijp ik er alles van, mee, jongens. Dat, dat, dat is een heel slecht teken. Maar wat is het dan, dokter Kruij? Nou, dat is een boodschap, zie je. Een goede vriend van de dwergen en de dieren heeft jullie willen waarschuwen Dat het een zware winter wordt met heel veel sneeuw. Aan alle dieren vertelde de dwergen dat er veel sneeuw zou komen deze winter en al gauw wist iedereen het in het bos. De dieren waren erg bedroefd, want dat betekende dat ze geen voedsel meer zouden kunnen vinden als de sneeuw zo dik op de aarde lag. Wat moesten ze beginnen? Wat jullie beginnen moeten, jullie moeten dankbaar zijn, zei dokter Kraai die ze hoorde jammeren. Ja, kijk, jullie mag niet zo ongelovig, ik meen het. Jullie moesten blij zijn dat jullie van tevoren gewaagd worden. Voor wat? nu niet meer de hele dag spelen en dollen, maar zoveel mogelijk voedsel verzamelen en, en dat bewaren tot de kwade dagen komen. Dat was een goede raad en ze gingen hard aan het werk, net zolang tot hun nestjes en holletjes vol met beukenootjes en andere lekkere dingen lagen. Toen de sneeuw als een dikke vacht op de aarde lag, zaten er twee eekhoorntjes dicht tegen elkaar op een dak. Nou, wat ben ik blij dat we gewaarschuwd zijn. Nu kan de sneeuw ons niet deren, hè? want uh, we hebben voedsel genoeg om de hele winter door te komen. En, en dat doen we het volgend jaar weer hoor. Dat deden ze, net als veel andere dieren en vanaf die tijd maken ze altijd een wintervoorraad zo groot dat ze anderen als het er ook nog wel eens wat van konden geven. In het bos waarin vroeger de kabouters leefden, woonden ook dwergen. Kleine grappige kereltjes met lange oren en een spitse neus. Die dwergen zaten vol grapjes en ofschoon ze met de kabouters heel goede maatjes waren, deden ze niets liever dan die zo af en toe eens poppen. Op een avond zaten ze buiten rond een vuurtje gezellig met elkaar te babbelen. Toen een van hen zei... Jongens, ik was vandaag aan het graven en toen vond ik een grote kiezelsteen. Hoe groot was die dan wel? Nou, zo groot als de maan daar aan de hemel. O, oh, zei de oudste. Ja, die is in hele oude tijden hier in het bos gekomen. Uh, zouden we wat met die harde steen kunnen doen? Hey, ja, laten we er een grap mee uithalen. We, we, we zullen de kabouters erbij voppen. Wacht maar, ik weet wel wat. Hij ging in zijn holletje en een poosje later kwam ik terug met een brief. Zo, die zullen we naar het huisje van een van de kabouters brengen. En dan komt de rest vanzelf wel in orde. Nou, dat had hij goed geraden, want toen de kabouter bij wie het briefje onder de deur was geschoven het had gevonden, toen ging hij zo vlug mogelijk naar baas Pimpernokkel en die las, er ligt in het bos een grote steen, ga jullie er maar heel gauw heen. Als je daarin prikt met een dennenaal, aan, bed ik dat je er heerlijk sap uit haalt. Prik dus maar goed en smul maar fijn, je zult me zeker dankbaar zijn. Nou, dat is nogal duidelijk, hè, vond baas Pimpernokkel. Het beste is nu dat jij in je vriendjes maar gauw die steen gaan zoeken. Veel succes, hoor. Ik Kom wel eens kijken. Al gauw was de kabouter met zijn vriendjes op weg, ieder met een lantaarintje op zoek naar die wondersteen. Na een poosje riep er een, jongens, jongens, jongens ik heb hem. Ja, daar lag die steen. En uh, nou een dennenaald en dan prikken. Nou, dennenaalden waren er in overvloed. En de kabouter die de steen gevonden had, mocht het eerst proberen of er sap uitkwam. Gaat het? vroegen zijn vriendjes nieuwsgierig. Nee, ja, die dennenaald is krom geworden. Geef eens een andere, zei hij. Wel tien, twintig keer probeerden ze met een dennennaald in de steen te prikken. Maar telkens werden ze krom. Nou, wil het nogal lukken en smullen jullie fijn? Dat was baas Pimpernokkel die zijn vriendjes bij de steen had opgezongen. Nee, baas Pimpernokkel, die dennenladen deugen niet. Ze worden allemaal krom. Hoe is het mogelijk, hè? <lacht> och, och, wat zijn jullie toch een domme oliekoeken? Maar, maar we hebben toch gedaan wat er op het briefje stond? Ja, dat is het hem juist. Je kunt toch nooit in zo'n harde steen prikken, domme ulledutten. <lacht> nou, jullie zijn mooi gemopt. En ik weet ook wel door wie. Kijk maar eens verderop, ze keken. ...en boven bosjes en struiken staken allemaal lange oortjes uit... ...en aan die oortjes zaten dwergen die zich verkneukelden om de grap... ...die ze met de kabouters hadden uitgehaald. Wacht eens, daar zullen we ze betaald zetten, riepen die... ...en met een rennetje vlogen ze op de dwergen af. Het werd met een stoepartij van gewelsten. De kabouters moesten er zelf om lachen dat ze zo beetgenomen waren... ...en het maantje dat alles gezien had, wachtte ook mee... Urgaat laast vaak op pad om de kindertjes in slaap te maken. Dan neemt hij zijn zakje heel fijn zand en zegt, kom, we zullen eens zorgen dat die kleine robbedoes een lekker slaapje gaan doen, met rode appeltjeswangen, zodat ze morgens weer fris en opgewekt wakker worden. En zo ging hij ook weer eens op een keer, toen het zonnetje al aardig begon te dalen, op weg naar de mensenkindertjes en daarbij kwam hij voorbij het huisje van Bas Pimpernokkel, de wijze oudste kabouter. ...die stond me zo waar aan het deurtje van zijn paddenstoelhuisje lustig een pijpje te roken. Zo zo ben je nou op baas Pimpernokkel, nou je bent er vroeg bij. Ja, want bij de kabouters is het anders dan bij de mensen. Die gaan naar bed als het nacht wordt en ze staan op als de zon gaat schijnen. Maar de kabouters doen net andersom, die worden wakker als de mensen gaan slapen. Ach ja, zei baas Pimpernokkel... De zon is haast onder hè? en het is zo heerlijk rustig in het bos. Nee, er komen toch geen mensen meer. Maar ik vind dat jij anders ook al vroeg op pad bent. Ach, wat zal ik je zeggen, zei Klaas vaak en hij zette zijn zakje zand even neer om een praatje met zijn oude vriend Pimpernokkel te maken. Maar na een poosje vond hij het toch tijd worden om weer verder te gaan en met zijn zakje op zijn rug naar mij afscheid. Hij moest een aardig stukje lopen voordat hij aan het eerste huisje kwam waar hij een kindje in slaap moest maken. Maar juist toen hij de trap op wou sluipen, zag hij tot zijn verbazing dat er geen korreltje zand meer in zijn zakje was. Hoe was dat mogelijk? Hij keek eens naar het zakje en zag toen tot zijn schrik dat er een paar gaatjes in zaten. En daardoor was het zand op zijn tocht weggelopen. Nou, hij moest en hij zou weten wie die gaatjes erin gemaakt had. Maar, maar hoe? Wacht eens, hoe deed klein duimpje dat ook weer? Ach, natuurlijk. Hij, hij zou goed naar de grond kijken, want overal waar hij gelopen had, daar moest zand liggen. En, en dat was ook zo. En teruglopend kwam hij weer bij het huisje van Pimpernokkel. Ben je nu al terug? vroeg hij verbaasd. Ja, maar zeg, heb jij gaatjes in mijn zandzak gemaakt? Moet je zien. Klaas vaak liet Pimpernokkel de gaatjes zien en vertelde alles. Nou zeg. Waarom zou ik dat nou gedaan hebben? Dat zou ik niet eens leuk vinden. Ja, ik ook niet. Maar, maar, maar hoe komt het dan? Want hier moet het gebeurd zijn, want verder gaat het zand op de grond niet. Ja, dat moest baas Pimpernokkel toegeven. Maar uh, waar heb je dat zakje neergezet toen je met me sprak? Nou, daar op dat hoopje dorre bladeren. Nou, dan zullen we daar eens meteen gaan kijken, zei Pimpernokkel. Ha, moet je zien, riep Pimpernokkel toen hij wat dorre bladeren wegnam. Er kwamen een paar scherpe stekeltjes naar boven. Daar heb je het. Zie je wel? Ja, ik zie het wel. Maar, maar, maar wat is het? Nou, dat is Prikkeltje Egel. Die doet haar winterslaapje daar, hè? En toen jij het zakje erop neerzette... ...toen heeft zij in haar slaap haar stekeltjes uitgestoken... ...en daardoor kwamen die gaatjes in je zandzakje. Haha, <lacht> die Klaasvaak. Klaasvaak stond even verbaasd, maar toen moest hij toch ook lachen. En... Hij ging weer gauw een ander zakje zand halen, want hij moest weer vlucht naar de mensenkindertjes. En het duurde niet lang of de kindertjes die in hun bedje wakker lagen, vielen stilletjes in slaap en ze droomden van allerlei prettige dingen. En op weg naar zijn eigen huisje terug, dacht Klaas vaak, ja, zo zie je alweer, hè, je moet nooit iets op het laatste moment doen, want als er iets tussenkomt, dan kan je het toch weer op tijd in orde hebben, ja. ja. Krokele Dokus, zei koning Kaskoes Kielewan. We krijgen morgen een huis vol eters, maar wat zullen we eten? Nou, je van een koning, iets lekker. Uh, wat, wat zou u zeggen van uh, boerenkool met uh, gestampte muisjes en uh, hagelslag erover? Ja, dat is nou weer echt wat van krokele Dokus hoor. Nee, ik hoor het al. Jij weet er niets van. Ha, ik heb het. We nemen een lekker bordje tomatensoep vooraf. Dan dop er hetjes met gehakt. En dan pun ik je toe. Ja, dat doen we. En toen ging hij weer heerlijk rustig op zijn troon zitten regeren. De volgende dag waren er heel veel gasten aan tafel. En koning Kaskoes Kielewan hield een prachtige reden. Vrienden, zei hij, we zijn hier bij elkaar uh, omdat uh, we hier bij elkaar zijn. En daarom wens ik jullie allemaal smakelijk eten. Nou, en ze hebben lekker gegeten. Er bleef geen aardappeltje, zelfs geen doppertje over, om maar te zwijgen van de ballen gehakt. Toen de gasten vertrokken waren, ging de koning natuurlijk met krokele dokers naar de keuken. En hij zei met een tevreden gezicht, Brave koksmaat, het was weer geweldig zoals jij gekookt hebt. Maar uh, je hebt wel heel wat vuile boel in de keuken. Wat een vaat, wat een vaat. Ja, majesteit, er zijn heel wat borden vuil, maar het hindert niet. Maar we zullen je een handje helpen. Krook, doe je mee? Ja, natuurlijk, zie je met een koning. Z -z zal ik afdrogen? Jij droogt niets af, dat doe ik. Hier, onze koksmaat, die zal alles afwassen. Ik droog af. En jij, Krook, jij brengt de borden weg. Haha, oude krielkip. We zullen werken dat de stukken eraf vliegen, ja? Moet dat zien van een koning? Natuurlijk, we kunnen de koksmaat hier toch niet met al die borden laten zitten. Waar is de droogdoek? Ze gingen ijverig aan het werk en onder het vaanpassen zongen ze een vrolijk liedje. Telkens als de koning een paar borden had afgedroogd, nam Krook die en bracht ze weg. Hij werkt toch maar lekker mee, hè, die kleine Krook? zei de koning tegen de koksmaat. Ja, majesteit, zo af en toe kan hij wel eens nuttig zijn, hè, Krook? ja, ik ben altijd nuttig en ik doe altijd precies wat me gezegd wordt. Dat is braaf, Krook. En uh, schiet er wel niet aardig op? Nou, Sierf van een Koning, ik heb al zo'n berg. Wat zeg je maar nou? Waar heb je het over? Ja, Sierf van een Koning, ga er maar eens mee. Begrijp jij er wat van, koksmaat? Majesteit, ik begin het ergste te vrezen. <laughs> Jij zal grote ogen op, zegt koksmaat. Ik heb precies gedaan wat mijn sieren van een koning gezegd heeft. Kom maar eens kijken. En met zijn tweeën gingen ze achter de dribbelende krook aan... die achter het paleis bleef staan... en met een blij gezicht naar iets wees. Maar, maar, maar, wat is ontzettend, riep de koning uit. Eh. Ik had het wel gedacht, majesteit, zei de koksmaat. Daar liggen nu mijn borden en scherven op een hoog. Rekel, waarom heb je dat gedaan? Uh, nou, dat heb je toch zelf gezegd, hier van een koning? Ik? Boja, zeg zeggen dat ik? Hoe kom je daarbij? Uh, en, en u zei zelf, we, we zullen werken tot een stukken eraf uh, En toen heb ik nog gevraagd, moet dat nou wel hier van een koning? En toen zei u, u weer, tuurlijk, we kunnen de kosma toch niet met al die borden laten zitten? Nou en toen, oh, krook, krook, krookje met een wanhoop. Zo was het toch immers niet bedoeld. Nee, de stukken moesten eraf liggen. Zelf, zelf. Ja, maar dat zeggen de mensen zomaar eens... en dan bedoelen ze dat er flink aangepakt moet worden. Wat moet ik beginnen, oh, oh, oh. Krook sloop stil heen naar zijn kamertje... maar even later zat hij bij de scherven van de borden... en daar vond de koning hem. Wat voel je nou weer uit? Nou, ik, ik, ik ben bezig de stukken weer aan elkaar te lijmen... Mama, man, pas passen niet. Hou oh, erop, Krook. Hier valt niets meer voor je te doen. Ga naar bed en probeer nooit meer om te helpen, want je bent... Je bent... met rustig. Voor Krook ging slapen, pruttelde hij nog. Ja, en die stukken moest hij er afvliegen. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, heeft die koning zelf gezegd. Nou, nou, nou doe je je best. En, en nou ben je gehoorzaam. En, en nou is het nog niet goed. Ja, die Krook is met er eentje. Jullie kent natuurlijk allemaal de gelaasde kat. Die heeft altijd van avonturen gehouden... en op een zekere dag vond hij dat hij maar weer eens de wijde wereld in moest. Hij klopte aan de deur van zijn meester. Benne, riep zijn baas. En toen de kat binnenkwam, zei hij... Zo, mijn brave kattebeest, wat kom je doen? Brambaas, ik wou graag de wereld in. De wereld in? Wat vat ik je dan niet op het kasteel, hier? Oh, dat wel, maar het reizen en trekken zit binnen in het bloed. Ja, maar het zal nou toch moeilijk gaan, want je laagste zijn bij de schoenmaker. Halve zolen en achterlappen moeten eronder. Nou, mag ik dan mijn zondagse laars aan? Je ja, zondagse? Wel baasje, alles goed en wel, maar dat is zonde. Nou, dan wacht ik wel tot mijn laarzen terug zijn. En net had hij dat gezegd, of de schoenmakersjongen kwam en zei... Hier zijn die laarzen van die eigenwijze kater. <lacht> Blies de kater met een hoge rug en een dikke staart. En hij zette zulke lelijke ogen, dat de jongen van schrik de laarzen liet vallen en er vandoor ging. En nu ging de kater de wijde wereld in, nadat hij afscheid genomen had van zijn baas. Maar hij liep niets prettig, want uh, er zat een spijker in zijn laars... ...en die prikte hem telkens in zijn kleine teentje. Nou, dat was geen uithouden. Op een paaltje dat vlak bij het water stond, ging hij zitten en trok zijn laars uit. Zijn staart hing boven het water en het scheelde niet veel of hij hing erin. En een snoek, die nogal slecht van gezicht was, dacht... ...dat er een grote, lekkere vlieg boven het water zweefde. Hij loerde, hij loerde... ...nam een sprongetje en... Op! ...toen beet hij in de kat zijn staart. schreeuwde de kater en hij sprong een meter de lucht in van de schrik. Nou, de snoek had flink doorgebeten... ...en onze kater moest een zakdoek om zijn staart binden. Het was geen gezicht. En de brutale mussen, die anders bang voor hem waren... ...vlogen om hem heen en chillpten hem uit en ze zongen... ...de kater heeft een zere staart. En dat komt door de snoek. Hij bond toen om het achterstuk een hele grote doek. Kom Kater Henkel nu maar vlug naar huis en naar je baas terug, want huisje bent niets waard met zo'n gekke staart. Nou, de Kater schaamde zich geweldig. Hij werd helemaal rood in zijn gezicht en zijn haren hingen neer. Maar het ergste was dat zijn baas alles had gezien. Met een verrekijker had hij uit een venster de Kater nagekeken. De kater ging naar huis en toen hij binnenkwam, deed hij net of er niets gebeurd was. Zo, zei de baas, ben je nou weer? En wat zie ik, heb je hier je? Oh, dat betekent niets, baas. Ik kwam wel mijn brutale hond tegen. Een uh, hond? Geweldig, het leek wel een beer. En, uh, en die wou me niet doorlaten. Nou, toen heb ik hem even met mijn poot opzij gezet en daarbij bezeerde ik mijn staart, anders niet. Nee, maar dan ben jij een hout. Och, zei de kater. Ja, doe jij nou maar niet zo bescheiden. Jij zult op waardige wijze maar goed worden. Alle mensen in de muziekzaal komen, riep zijn baas. Een poosje later waren ze allemaal in de muziekzaal. En begeleid door twee paasjes kwam de kater er binnen. En toen speelde zijn baas op het orgel. En alle zongen hem toe. De kater heeft een zere staart. En dat komt door de snoek. Hij bond toen om het achterstuk. Een hele grote doek en strooi nu maar geen praatjes rond, bijvoorbeeld van die grote hond, waar jij niet bang voor was, want dat komt niet van pas. Drie dagen heeft de kater zich niet laten zien, zo schaamde hij zich. Maar moet hij ook maar niet zo bluffen met jullie. Klokje van zeven uur en dus. In het land van koning Kaskoes vroor vroor het dat het kraakte en alle sloten en vijvers lagen dicht. Op de ramen van het paleis stonden dikke ijsbloemen waarnaar krokele Docus verbaasd stond te kijken. Mooie krook, zei de koning. Probeer die bloemen maar eens te plukken. Krokele dokers speuterde met zijn kleine vingertjes aan de ijsbloemen, maar die bleven waar ze waren. <grijg> Haha, maar uit Krook. Je kunt net zo goed proberen de sterren te plukken. Ja, van de sterren gesproken. Zie je hoe helder ze schitteren? Oh, dat vliegt nog lekker. En morgen, Krook, morgen gaan we op het ijs. Ja, we, vieren van de koning. Zijn we? Ja, natuurlijk we. Je gaat toch zeker ook mee? Ja, nee, vieren van de koning. Ik, ik, ik kan... Ja, wat nou, ik, ik, ik, ik, ik, Nee, ik, ik, ik, ik, nu al als ik aan dat, zo, dat koude ijs denk, maar... Hoor eens, als je dat nog eens durft te zeggen, dan laat ik je vannacht op het ijs slapen, begrijp je? Ben jij een ja, flinke kerel? Je zorgt maar dat je morgen op het ijs bent, hoor. Hoe, dat kan me niet trillen. Ja... Er zat niet anders op of Krook zou op het ijs moeten komen. De volgende morgen was het een drukte van belang op de vijver in de tuin van het paleis. Koning Kaskoes reed reed prachtig schaats en je kon aan zijn gezicht zien dat hij genoot. De koksmaat stond in een kraampje op het ijs met een ketel chocolade en koeken. En wie maar lust had, die kon daar komen eten en drinken. De koning ging naar het kraampje en zei... Ah, brave chocoladekoker, geef jij je heer en gebieder er eens een lekkere kop van je brouwens En een romperde van een koek. Nou, dat deed de koksmaat graag. En de koning stond weldra te genieten. Opeens hield hij op met drinken en hij bleef verbaasd naar iets in de verte kijken. Is er iets majesteit? vroeg de koksmaat. Wat ziet mijn oog? Zeg, kijk jij ook eens, koksmaat, wat komt daar voor een stoomboot over het ijs aanglijden? Nou, het zou me niets verwonderen als het weer niet wat van krook was, majesteit. Maar, maar, maar wat stelt het dan voor? Ja, het is krook. He, hij zit op een prikslee. Maar, maar, maar, wat heeft hij daarmee uitgehaald? Krook kwam nader en de koning en de koksmaat hoorden hem vrolijk zingen. La, la, la, la, la. Het gaat fijn hier van de koning. En niks koud. Hé, hey, kom jij eens hier. Wat betekent dat grote zwarte ding daarachter op je slee? Uh, uh, dat, uh, dat, uh, dat is een uh, sieren van een koning. Lekker warm in mijn rug. En uh, waarom staat er een ketel op te stomen? Uh, nou, om daarom. Ja, wat is dat nou voor onzin, om daarom. Waarvoor dient dat warme later? Zeg op. Nou, om de kruiken te vullen als ze weer koud zijn, stieren van een koning. De kruiken? Waar heb je die dan? Ja, die heb ik... Uh, die, uh, die, uh... Nou... Allemaal voeten gebonden. Want van koude voeten krijg je buikpijn, ziet u. Zeg, zou je er niet nog een warme stoof bij nemen? Nee, die, die heb ik zie mijn koning, die heb ik, ja, ja, ja. Waarom? Ja, na, na, na, daar zit ik de op. Nou, kortsmaat, heb je daarvan terug. Wat zeg je maar van zo'n koud klum? Vooruit komt van die stoommachine en als de weer gaat naar die berg sneeuw daar. Ja, maar, maar wat moet ik daar zeggen van een koning? Wat je moet, we zullen je warm maken. We geven je dan een lekker sneeuwbad. Ha, mag ik hem dat geven majesteit, zei de koksmaat. <laughs> ja, ik wou de caravij jouw steen jouw toevertrouwen, jongen. Ga je gang. En een ogenblik later klonken er nauwe kreten van krook, die door de koksmaat eens fijn onder handen genomen werd. Nee, nee, nee, nee koksmaat, leuker. Nee, doe nou. <laughs> maar dat baatte niet veel, want de koksmaat rolde hem door de sneeuw dat kroop met twee vuurrode appelwangen kan zag te ontvluchten. Wat is het voor weer, Kokelaldokers? vroeg koning Kaskoes toen hij zijn bed uitstroomde en zijn huis van aantrok. Nou, geen van je koning, het stoeletje schijnt, maar wat ze met de bomen uitgekeurd hebben, ik weet het niet. Ze, ze hebben ze allemaal wit geschilderd. Wat zeg je maar nou? Even kijken. Ja, ja, je hebt gelijk. Jongen, jongen, wat is dat machtig mooi. Al die witte bomen. Ze staan in de rijp. De <laughs> sier van den koning. <laughs> Hoe kan een boom nou rijp zijn? Nou, ik denk zeker dat ik alles geloof. Dus ik sta hier een beetje te. Weet jij dat hier in het paleis een hele mooie durfkist is? Ja, wel sier van den koning. Juist. En weet jij wie daar best eens in terecht zou kunnen komen als die brutaal is? Uh, jawel, zeer van een koning. En wie is dat dan wel, als ik vragen mag? U uh, zeer van een koning. Huh? Nee, Nee, nee, zeer van een koning. nee, nee. Nou, wie dan? Krook, zeer van een koning. Precies. En als jij niet gelooft dat die bomen in de rijp staan, dan vraag je het ook maar eens aan de koksmaat. Hallo, fort. En daar ging Krook naar de keuken waar de koksmaat bezig was om eitjes voor het ontbijt van de koning te bakken. Wat loop jij met een gezicht van zure melk rond? Zeg, draai je alsjeblieft om. Wat, wat heb je? De koksmaat. Ach, mijn kiezen van een koning is brutaal geweest. Wat, zeg je me daar? Nee, nee, ik bedoel. Een is in het paleis moet in de bomen van de rijp. En, en, maar bazel je nou toch? Sta je me een beetje voor de mal te houden? Nee, nee, nee, nee. Maar buiten die bomen, he, heel wit en wit. He. Nou, wat zou dat? Nou, de koning zegt dat die bomen nou rijp zijn. Die bomen zijn niet rijp. Maar ze staan in de rijp, drie dubbelde overgehaalde ullendeurt. Ja, en dat is net wat ik tegen mijn hier van een koning heb gezegd. Wat heb jij tegen mij gezegd, klonk de zware stem van de koning. Oh, ik had, ik, ik pas op de eitjes van de koning, kocht maar. Eitjes bakken is lekker, maar, maar, maar, en ja, ja, krook die niet meer wist wat hij zeggen moest. Bemoei jij je nou maar niet met de eitjes van de koning. En om nou uh, het nog eens over die rijp te hebben, weet jij wel wat dat is? Nee, nee kocht maar. Dat is nou de suiker waar ijspepermunt van maken. En, en dat is lekker, hè? Of dat lekker is. Waar ga je nou ineens naartoe? Nou, ik, uh, ik, uh, ik ga vlindertjes vangen, want. Uh... He, ik ga vlindertjes vangen midden in de winter. Dan ben ik ook smaak, dan weer wat te beleven. En dat was zo. Want toen ze hem stilletjes achterna gingen, zagen ze dat Krook, zo goed en zo kwaad als het ging, in een boompje klom. En daar zat hij dan op een tak. Een bom vol met suiker. Met een smurre, zei hij blij. En meteen likte hij een takje dat met rij bedekt was af. Kriskras, laat hem maar dat, wat is dat koud? Nog eens likken. Hé, ik hoef niks, hé, hé, we gaan niet zoet. Nog eens. Zo, zit jij van mijn boom met de superrekel? riep de koning. Oh, ik. Maar niet helemaal koud. Wat zeg je? de koning die moeite had om niet te lachen. Zijn tong is helemaal koud, zei de koksmaat lachen. Ik kan eigenlijk niet praten, van de koning. Haha, <tie> die oude rap snoeper van de krook ijspepermunt, ijspepermunt. die ziet bevroren douw voor de ijspapermunt aan. En de koksmaat. Ja, ja, het is goed hoor. Kom, haal die koude tong van je binnenboord. Dan zal hij wel weer gauw in orde wezen. Haha, <tie> krook je bent met een urlend. De hele dag heeft Krook zich niet meer durven vertonen. En toen hij s'avonds naar bed ging, lag er een rolletje ijspepermunt op zijn kussen met een briefje en daarop stond... Daar was reis een kleine Krook, die likte aan de takken. De koksmaat en de koning ook, die hadden hem te pakken. O Krook, laat toch die koude toon je nu voorgoed eens leren. Dat schijn bedrieg. Dit was een les die jij niet kon ontberen. Nee, dank u, mopperde Krook en hij draaide zich om. Weldra lag hij in een diepe slaap. Wat hij droomde weet ik niet. Maar toen koning Kaskoestilewan nog eens naar hem ging kijken, lag hij te glimlachen en hij likte in zijn slaap zijn lippen af. Koning Kaskoes Kielewand zat weer eens op zijn troon heel voorzichtig een beetje te regeren en Krook zat voor hem en in zijn kleine knuistjes had hij iets. Hé, hey, wat heb jij daar in je hand, kleine trittel-truttel van een Krook? Oh, maar een van een koning, dat is een, een, een, een dinges. Een dinges? Nou, dat is aardig. Heb ik nog nooit gezien een dinges. Laat zien. Alsjeblieft, heer van een koning. Maar, maar, maar dat is een sigaar. Moet jij nog met een sigaar? Dat is toch niks voor zo'n kleine kredelhaag als jij bent? Zal ik hem maar opsteken? Nou, als u dat wilt, heer van de koning. Mag ik dan even naar de koksmaat? Ja, dat mocht hij. Bij de koksmaat haalde Krook een zakje tevoorschijn. Zit zit erin, Krook, vroeg de koksmaat. Oh, uh, nee, niks. Ja, dat is wel waar. Er zit wel wat in. Natuurlijk wat lekkers. Nou, als je het dan weten wil. Bons, bons? Bons, bons? Oh, bonbons. Ja, je zei, bonbons. Zo, zo. Uh, zegt Krook. We zijn toch altijd hele beste vrienden geweest, nietwaar? Ja, maar je lust het toch niet. Oh, nee? Nou, dan kun je toch proberen. Geef me er eens eentje. Nou, hier dan, zei Krook, en hij gaf de koksmaat een bonbon. Die stopte hem meteen in zijn mond, beet en. Wel, alle zoekenpannen in de rapenkelder, wat die dat? Dat is geen chocolade, dat is zeep. <lacht> Mocht er ik je betaald zetten, zei de kokklaat. En hij achterkrook aan die benen maakte. Dat was een herrie in de gang, dat de koning van zijn troon kwam. En met zijn sigaar in zijn mond riep. Hé, hey, wat ik het? dat? En toen klap, zei de sigaar. En de koning sprong een meter de lucht in. Wel heb ik van mijn leven, daar heeft me die deksel zeg maar jongen een klapsigaar gegeven, kortsmaat. Zeg, heb je hem? Breng hem hier. Daar kwam de koksmaat aan met krook die hevig tegenstribbelde. Nee, nee, nee, ik heb... We hebben heel zwart gezicht hier, voor een koning. Zo, en vind jij dat zo leuk? Ik zal je leren. Waarom zat jij hem achterna, koksmaat? Nou, uh, hij had me een bonbon een zeep gegeven, majesteit. Hallo, in de turfkist, de koning. Nee, nee, een koning. Krook kon zijn lachen niet houden. In de turfkist, maar jongen. En hoe Krook ook tegenstribbelde, hij moest in de turfkist. En daar zat hij. Nou, nou heeft hij ons toch lekker te pakken gehad, koksmaat zei de koning. En het was te merken dat hij er toch schrik in had. Wat een rekel, een klap sigaar, een bonbon van zeep. Klop, klop, klop, klonk het uit de turfkist. Stel daar, wat is er? Vroeg de koning streng. Uh, uh, heb je dat spijt van rekel? Ja. En een schaterde van het lachen. Ja, dat hoor ik. Doe de deksel er eens een beetje op koksmaat. Zo, en wat heb je te zeggen, hè? Nou, het is toch niet heel gaar, eerlijk dat ik hier moet zitten. Want uh, ik bedoel, uh, die bons bons van een klapje gaat. Nee, de uh, koksmaat. Oh, heb ik het weer gedaan? riep de koksmaat. Nee, nee, maar ik, eh, ik heb eigenlijk geen schuld. Want u hebt zelf om die sigaar gevraagd, hier van een koning. En jij om die bonbons, koksmaat. Hij heeft gelijk. Ja, ja, eerlijk is eerlijk. Hij heeft gelijk. Allemaal maar uit. Kijk eens, kijk eens. <laughs> Zijn gezicht zit vol zwarte strepen. Geef hem maar eens een goede beurt onder de pomp, koksmaat. Heel graag, majesteit. ''Haha'' <laughs> lachte de koksmaat. En het duurde niet lang of Krook ging tekeer als een mager varken. Toen hij in zijn bedje lag, grinnikte hij nog. Ziezo, <lacht> lekker te pakken gaat, zei <lacht> Krook. En het dook onder de dekens, zodat er enkel maar een plukje haar te zien was. Kees, de stenen tuinkebouter, stond stil op het grasveldje in de tuin. Tot de klok in de verte twaalf zware slagen deed horen. Toen kwam er beweging in hem en alle stenen dieren die om hem heen lagen. Hij vloot heel zachtjes en toen, trippel, trippel, trap. daar kwamen allerlei dieren toegelopen en ze vroegen: Is er wat bijzonders, Kees? Shhh, niet zo luid. Is dokter Kraai in de buurt? Maar dokter Kraai was juist op bezoek bij verkoude dierenkindertjes en die was er dus niet. Moeten jullie horen, zei Kees. Morgen is dokter Kraai jarig en we moeten zorgen dat er een groot feest in het bos is. Ja, met cadeautjes, zei de ekster. Glimmende verjaardagscadeautjes. Nou, daar zal jij wel wat van een je netje hebben, vader, zei een konijntje. Als jij wat glimmend ziet, dan kun je het niet laten liggen. Ja, dat was zo. De ekster was dol op glimmende dingen. Dus jullie weten het hè, morgen als de klok twaalf heeft geslagen in het bos. De klok had de volgende nacht nog maar net twaalf geslagen, of het was maar een drukte van belang op de open plek in het bos. Dokter Kraai zou afgehaald worden in een prachtige koets, gemaakt van een grote koolraap die ze uitgehold hadden. Ik geloof dat er wat aankomt, zei Kees de Tuinkebouwter. Allemaal klaar? Als ik een teken geef, dan direct beginnen. In spanning zaten ze te wachten en één, twee, drie, ja, riep Kees de tuinklouder en in koor zongen ze. Dokter Kraai is jarig. O, oh, wat zijn we nu toch blij. Alle dieren zijn gekomen uit het bos en van de hei. En we zingen blij te moe u een vrolijk feestlied toe. Iedereen zegt het nu met zang. Dokter Kraai, hij leven lang. Hoera! jachten ze allemaal. Wel, wel, wel, het is te veel, het is te veel. Ik ben er ontroerd van, dank jullie wel hoor. Dokter Kraai moest op een met bloemen versierde troon plaatsnemen. En toen kwamen ze hem allemaal gelukwensen. En er waren er ook die een cadeautje hadden meegebracht. Kootje Konijn trad voor Dr. Kraai en zei een versje op. Dokter Kraai. Wanneer wij ziek zijn, staat u altijd voor ons klaar. En wij slikken braaf uw drankjes, ook al smaakt het nog zo naar. Door de sneeuw en door de, eh, door, de en, en door de, regen. En al vriest het dat het kraakt, altijd komt u naar de zieke, die u zo graag beter maakt. Moe heeft mij wat dons gegeven, van een heige dikke vacht. En die is juist bij konijntjes zo'n weet, zo heerlijk zacht. En toen ging ik vlijtig breien. En wat ik u geven wou, het is, raad eens, een slapenwarmer die van pas komt bij de kou. Och, kootje, kootje, maar dat is, ach, dankjewel, beste meid. Goed, wat zal je lekker warm zitten, zei dokter Kruij. En hey, nou, ooit dokter Kruij, zei de egel. Ik? Ekeltje, prikkertje, geen dokter krijgt een tikkertje. De knappe kabouter Klokkenman, die toch zo heel veel dingen kan, die maakte voor u deze rikkertik, maar het gedichtje maakte ik. Nou, dat is waar hoor. E -e -e oh, en wat is dat? E -e oh, zo is het mogelijk. Nee, maar jullie wennen me en wat een mooie gedichten. Ja, maar nu is er genoeg gepraat. Vooruit muziek en dan jullie kees de tuinkebouter. En dat hoefde niet geen twee keer te zeggen. De kabouters maakten muziek en alle dansen. Tot, tot het licht van een nieuwe dag begon te gloren en Kees weer onbewegelijk als stenen kabouter in de tuin stond. Maar in zijn hoofdje speelde nog een vrolijk wijsje. Koning kaskus Stielewand zat rustig op zijn troon te regeren en Krokelendokus liep wat rond te slenteren in de tuin. Hij was niet erg in zijn humeur, want het miste en er kon geen zonnetje op overschieten. Achter in de tuin vond hij zijn vriend de tuinman, die bezig was een plant op te binden. Dag uh, tuindingers. dat oh, dag liefde vriend, dan uh, hoe is het? Ja, mistig, vind ik heel gaar niet leuk. Maar, maar wat is dat voor een plant uh, tuinman? Dit, uh, jeugdige vriend, uh, dat is wat uh, wij uh, geleerden noemen, een Simplianus scoeplevasi, uh, juist. Uh, uh, wat, een wat, hè? Uh, een Simplianus uh, Goed onthouden, deze heb ik gekregen van uh, de keizer van Psoelupsoelup, dat is uh, een zeer zeldzaam exemplaar. Die keizer? Uh, nee, nee, die, jeugdige vriend, deze plant. Zo gezegd de ja, Simplianus scoeplevasi. Uh, zeer juist, een uh, zeer zeldzaam exemplaar. Ja. Ik kon die planten mist maar wegjagen. Maar, maar wat is het eigenlijk mis daar man? Uh, mis, mijn zoon, uh, dat komt van heel fijne uh, waterdruppels. Men zou kunnen zeggen uh, waterstofjes. Uh, juist, uh, waterstofjes. Oh, waterstofjes. Na, na, na, dan, ga, dan ga ik meteen weg, want dan heb ik nog wat te doen. En weg was krook. Niet lang daarna zei koning Casco Skielewand toen hij na zijn middagdutje even bij de koksmaat aanliep. Zeg, koksmaat, wat is dat toch voor een gabroom op het balkon? Ja, dat heb ik me ook al afgevraagd, majesteit. Als u het mij vraagt, het lijkt van een stofzuiger. Een stofzuiger? Maar het is toch vandaag geen werkdag? Uh, we hebben de troza pas een goede beurt gegeven. Laten we eens gaan kijken. Ze gingen naar boven en toen ze op het balkon kwamen, zagen ze een vreemd geval. Daar stond krook met achter zich een heel stel brommende stofzuiger. En in zijn handjes had hij de slangen... ...die hij zo goed en zo kwaad als het ging in de lucht, hield. Wat is dat voor een vertoning? Heb je wat nieuws uitgevonden? Wat betekent dat? Nou, dat, uh, dat zal u niet zo goed begrijpen, sjeer van een koning. Wat zeg je maar daar? Wou je zeggen dat ik een doemer was? Ja, sjeer van een koning. Nee, nee, nee. Maar, maar, maar, maar wat, die, uh, wat, wat die tuinman schrijft van de mist, dat, dat is niet waar. Wat praat je nou? Nou, die, die, die, die tuinlandings die je heeft gezegd. ...dat de mist komt van allemaal waterstofjes. Nou, eh, eh, eh, met een stofzuiger kan je stofzuigen. Dus, eh, dus ook die waterstofjes. En dan staan er al een hele tijd het zuigstof... Eh, ...ik bedoel, dat de, de, de, de stofzuigen. En de mist is nog niet weg. Oh, oh, krook. Je bent me toch een zeldzaam exemplaat. Ja, wat zegt u? Ben ik een simpele soepele he, he, Hebt u mij ook van de keizer van Psoelepsoele Psoele gekregen? Wat is dat nou weer voor onzin? I, en u zegt zelf dat ik een zeldzaam exemplaar ben. En de tuinman zei dat uh, de Simpliane Supelevatie ook een zeldzaam exemplaar was. En die heeft hij gekregen van de keizer van Psoedo Psoedo. Dus hebben we niet kropelen, doken Simpliane Supelevatie, het zeldzame exemplaar van koning Kaskus mijn kinderen van een koning. Begrijp jij dat wat van Koksmaap? Ja, majesteit, het begint me duidelijk te worden. De tuinman heeft een zeldzame plant die zo'n vreemde naam heeft. En u denkt krook? ...dat die ook zo'n zeldzaam exemplaar is. Net zoals die plant. Maar dat komt mooi uit, krook. Ja, ja, maar waarom dan kooksmat? Nou, die plant, hè? Die kan je heerlijk als soepgroente gebruiken. Dus... nou ja, ja, ja, ja, wat nou dus? Dus jij gaat de soep in... Kom mee, vooruit! Nee, nee, nee, schreeuwde Krook, die hard wegrende met de koksmaat achter zich aan, terwijl de koning zijn buik vast hield van het lachen. <lacht> toen Krook s'avonds in zijn bedje lag, zei hij nog: En, en, en, en, en, en, en, en toch ben ik een simpeljarig complimentie. Want mijn zielen van een koning zijn zelf, zelf, zelf, en exemplar. En een simpel, een En toen sliep hij. En hij droomde van een heel bos met vreemde planten, waar tussen allemaal stofzuigers met hun slurf in de hoogte dansten. Koning Kaskoes zat op zijn troon te lezen en Krokele Dokus zat op de treden van de troon zich te vervelen. Hier van een koning? Ja, zei de koning zonder op te houden met lezen. Wa wa wat doet u? Ik lees. Oh, wa wat leest u hier van een koning? Een boek? Maar laat maar nou even, wil je? Ja, jawel, hier van een Koning. Is het een aardig boek? Ja, het is een aardig boek. Maar mag ik nou lezen of niet? Nou, van mij wel Sieren van een koning. Ik zeg toch niks? Hoe heet dat boek Sieren van een koning? Dat boek heet... Wat ben je toch een zeurpiet? <gacht> maar, maar dat is geen boek, hè? Heet het zo? Ach, wat? Nee, natuurlijk niet. En ik vraag hoe het heet. En u zegt, wat ben je toch een zeurpiet? Dat zeg ik niet. Ik zeg dat jij een zeurpiet bent. En laat me nou alsjeblieft lezen. En als je je verveelt, dan, dan, dan, dan doe je dat maar ergens anders. Jawel, Sieren van een koning. Wat ik vraag hem Waar? Wat nou weer waar? Waar, waar? waar moet ik me dan vervelen? Ach, jij van Mempert op de Maan. Laat me nou toch lezen. Ik word er duur en ruur van. Nou, nou, nou, dat komt misschien door dat boek. Hè? Dat is zo gek, hè? Wat heet nou gek? Nou, dat boek. toch het heet... Uh, wat ben je toch een surpiet? Krook, het medel ik smeek je. Laat me nou even lezen. Is het zo'n mooi boek, van een koning? Ja, het is een mooi boek. En als ik je zeg hoe het heet... Laat je me dan verder met rust. Nee, ik doe toch niet. Ik zit hier heel rustig. En ik weet al hoe het heet. Het heet, wat ben je toch? Nee, dat weet je niet. Ik zei, het, ja, ik zei het al. Je weet het niet. Ik zal het je zeggen. Het heet de schaterappel van Pimmelboe. Oh, wat zegt u? Eh, eh, eh, ik bedoel, wat zegt u? De, scha de schaterappel van Pimmelboe. Oh juist, ja, ja. Nou, dat is ook niet gewoon, vieren van een koning. Wat is nou weer niet gewoon? Nou van die schaartjeschimmel van een appelpimmel. maar zo heet het niet. En nee, nu zeg je of dit het appelschappen van een schimmelschimmel. Nee, de schaaterboompel van een pimmelschimmel. Nee, de schaterschimmel van een appelboel. Nee niet. Waar de boebelpimmel van een appelschapper? Achter appelpimmel van een schaaterboel. Oh, ja, ja, ja. De schaartelschapper van een boebelpappel. Hou op, je maakt me wanhopig. Het heet gewoon de schepperschapel van een schoepelschapper. Nee, nee, nee, van de schappelscooter van de schimmelscooter van de Ik hou er mee op. Ik ik ik. Wat is hier aan de hand? Wat een drukte is dat hier vroeg de koksmaat hierbij kwam. Ach, mijn heer van den koning is eigenlijk koksmaat en Wat zeg je? Ben ik... Nee, nee, nee, nee. Dat komt door dat boek hier. En dat boek heet de eerst wat ben je toch een zeurpiet. En nou weer ineens de schitterschimpel van een schotelschap. Zo heet het niet. Het heet gewoon de schotelschamp op een... Oh nee, Ach, koksmaat, hier, hier, hier, hier is het boek. Weet jij maar eens hoe het heet. Nou, het heet... De schaterappel van Pimmelboek. Nou, nou, en dat heb ik nou al die tijdsnaam te zeggen. En dat betekent dat ben je een surpiet. Dat heeft de koning zelf gezegd. Heb ik niet. Ik zei scheepenschater van de schappel. Ik, ik, ik, ik heb er genoeg van. Hoor je genoeg? Ik ga naar bed. Nou. Nou, jij hebt de koning aardig van streek gemaakt, zeg. Nou, begin jij nou ook nog eens. Ik ga ook slapen. En hij dook onder de dekens, zodat alleen zijn neus er bovenuit kwam. Maar voor hij slapen ging, zei hij nog. Ik heb nog nooit, ik geen Het klokje Het van zeven uur en dus... de Dokus was bij de koksmaat in de keuken en hij zei... Ik, ik ben morgen jarig. Ja, dat weet ik ook. En ik zal me toch wat lekkers voor je klaarmaken. Ik, ik, ik ben kom met gestampte muisjes en slagroom. Ja, dat is nou weer net wat voor jou. Wie lust er nou? Ik? Ja, natuurlijk, maar dan ook niemand anders. En uh, wat zou je nou wel graag voor je verjaardag willen hebben? Een, een, een ezel. Een wat? Hoor ik het goed? Een ezel? Ja, een ezel. Zo'n IA-beest zo, zo, zo, zo. ja, waarop we kan rijden. Nou, daar zal ik eens met de koning over spreken, zei de koksmaat die meteen ging. Wa, wa, wat zeg je maar nou, koksmaat? Wil ik er ook een ezel? Ja, majesteit, dat wil ik. Het is maar wat moos. Hoe kom ik zo gauw aan een ezel? En bovenin, wat moet ik met een ezel in mijn paleis? I, is zo'n beest niet erg koppig? Ja, dat heb ik ook wel eens horen zeggen. Nou, maar zeg, zou ik ook niet van zijn idee af kunnen brengen? Maar dat ging helemaal niet. Nee, ja, nee, ja, hier van een koning. Ik wil graag een jabeis, een ezel. Dan kan ik fijn ezeltje rijden. Ach, jij bent al net zo koppig als een ezel, zei de koning. En toen keek hij naar de koksmaat die pret oogjes had. Wat heb jij mijn zoon? Ik zie aan het krullen van het puntje van je neus dat je me iets goeds te zeggen hebt. Dat heb ik majesteit. Ik geloof dat ik een mooie ezel voor krook kan krijgen... Oh, oh, nou, is dat alles wat je me kunt vertellen? Er is toch een ezel in mijn huis, bromde de koning. Maar u zult hem best aardig vinden, zei de koksmaat met een oog. Nou, vooruit dan maar. En uh, wanneer komt dat beest? Morgenochtend om tien uur op het grasveld voor het paleis. De volgende morgen stonden ze allemaal bij het grasveld en daar kwam de koksmaat met een man aan die een goed verzorgde glanzende ezel meebracht. Mag ik de jarige Krook verzoeken dit egele dier te bestijgen, vroeg de koks maar. Ja, graag, zei Krook en in een wip zat hij op Grouwtjes rug, die heel keurig voortliep terwijl de man meeliep en hem aan de teugel hield. En nu zal ik je eens alleen laten rijden, zei hij tegen Krook. Even ging het goed en toen sprong de ezel met zijn twee achterbenen in de lucht en hij danste in het rond, zo dat Krook er wel nauw te van kreeg. Hé, hey, hé, hey, kijk een ezel. Ja, weet je. ik ga gewoon lopen. Hé, hé, hey, Hé, Alle die het zagen konden niet meer van het lachen. En de ezel danste maar en maakte de gekste sprong. Krook had zijn armpjes om de nek van de ezel geslagen om er niet af te vallen en de koning stond maar te lachen. Ah, ha, ha, ha. Krook als ezel een bedwingen. Kijk eens, kijk eens, hij omhelst hem, zo houdt hij van hem. Ik wil eraf, ik wil eraf, dat is een wilde beest, een dus springezel, Ik ezel, dus wel een stokpaardje. Ah, dat zul je hebben, zei de koning. En diezelfde dag reed Krook welgemoed rond op zijn stokpaardje. Nou moet je me toch eens vertellen, Kroksmaat, wat was dat voor een ezel? Uit het Circus Majesteit. Elke avond mag iemand proberen om er bovenop te blijven zitten. Maar het lukt nooit. Maar Krook is de minste van zijn ezel genezen. Geen ezel in mijn paleis. Alleen maar een stokpaardje. <lacht> De dwergen van Steewitje zaten gezellig in hun huisje en de oudste speelde op zijn orgeltje. Dat kon hij toch zo mooi. De jongste dwerg, die altijd vol grapjes zat, stond achter hem en die kietelde hem met een boomblad in zijn nek. Ga toch weg, mug, zei de oudste zonder om te zien. Je moest je schamen dat je nog zo laat in het jaar rondvliegt. I know. En toen greep hij naar zijn nek en hij had het handje van de jongste dwerg te pakken. Hoe oh, ben jij die mug. Maar uh, wat heb je daar in je handje? De Kleine gaf hem een boomblad. Oh, een afgewaaid blad. Ja, ja, ja dat zeg ik al wel zo, een blad. Maar uh, eigenlijk is het nog wel meer. Wat dan? Vroegen zijn kameraadjes. Nou, heh, zien jullie dan iets aan het blad? Ja, alleen dat het helemaal geelbruin is, dat lijkt wel goud. Juist, en dat bedoel ik. Dit blad is een boodschap. Het is herfst geworden jongens, herfst. Ja, want een paar dagen geleden zijn de vogels hier vandaan getrokken. Ja, behalve ik dan, hè. Want ik ben er nog en ik blijf. Dat was dokter Kraai die even binnen kwam wippen. En ik kom eigenlijk ook met een boodschap van baas Pimpernokkel. Met die had ik het toch zo over dat we de herfstveen nog welkom moesten heten. Ja, dat is zo. En uh, wil Pimpernokkel nou een mooi feest? Juist. En <laughs> jullie toch ook? En weet je, dan zou het zo aardig zijn hè, als we tussen de bomen slingers lampionnetjes ophingen. lichtjes tussen de bomen? Ja, ja, dat zou mooi zijn, maar... Uh, waar zouden we die lampionnetjes aan op moeten hangen? Dat weet ik wel, zei een klein stemmetje. En toen ze keken wie dat zei, zagen ze een spinnetje. Wat? <laughs> Wil zo'n klein spinnetje als jij bent ons vertellen? Uh? Jazeker, ik maak toch ook een web tussen de boomtakken? Ja, ja, dat is zo. Nou, en dan zal ik van de ene boom naar de andere dunne draden spannen en daaraan kunnen jullie dan je lampionnetjes ophangen. Het spinnetje ging ijverig aan het werk en op de avond van het feest hingen overal slingers kleurige lampionnetjes. Het was prachtig. Het ging er vrolijk toe en er werd gedanst en gezongen op de muziek van het orgeltje waarop de oudste speelde zoals hij nog nooit gespeeld had. Nou, als er dan nou maar veel buikenootjes zijn deze herfst, zei een nee, eekhoorn. Dan kan ik een mooie wintervoorraad maken. Want nu is het weer gauw winter ook. Na het feest haalde het wergende lampjonnetjes weer weg. En Jan de Wind blies de draden waaraan ze hingen. Stuk en die zweefde door het bos. Soms kregen mensen mensenkindje zo'n draad in zijn gezicht. En dan zei het, oh, een herfstdraad. Maar wat het precies was, dat wist het niet. Dat kon ook niet. Want dat wisten alleen de dwergen, de dieren en de kabouters. En jullie. Want jullie hebben het net gehoord. zeven uur, en dus De nacht kwam over de aarde, en overal heerste rust, de grote en de kleine mensen sliepen in hun warme bedje, en een kereltje van drie turven hoog lag ook met twee rode appelwangetjes diep onder de dekens. Hij had al lang zo geslapen toen er plotseling iets gebeurde. Hij hoorde prachtige muziek, en daar werd hij wakker van. Verbaasd keek hij rond, maar hij kon niets ontdekken. Dan hoorde hij door de muziek heen ook nog het zachte tikken van zijn klokje aan de wand. Op dat klokje stond een prachtig berglandschap. Hij staarde nu ook weer naar het mooie plaatje en in het licht van de maan zag hij dat het maar steeds groter werd en opeens merkte hij, dat hij midden in de bergen op een weide stond. De koeien die daar rondliepen, hadden leuk klinkende bellen om, en die rinkelden bij elke stap die ze deden. Een vriendelijke oude man met een lange pijp, stond ons vriendje met lachende ogen aan te kijken, en hij zei, Zo, zo, jij bent een vreemde eend in de wijd. Hoe kom je hier zo, mijn jongen? Ik, ik, ik, ik weet het niet, maar ik hoor de muziek en... Aha, dan weet ik het wel. Dan ben jij door de muziek van Windekind hierheen gebracht. Ga maar mee, dan zal ik eens wat laten zien. En aan de hand van de vriendelijke oude man steeg hij hoger en hoger. Opeens bleef de oude man staan en hij zei, kijk eens omhoog. En daar zag de kleine jongen bovenop een rots een meisje zitten met prachtig lang gouden haar. Ze speelde op een soort van harp waarvan de jongen de snaren niet kon zien, zo dun waren ze, maar de muziek was prachtig. Dat, dat is nu Windekind. Ze speelt hier allemaal mooie wijsjes, ver boven de mensen gezeten, en alleen sommige mensen kunnen die wijsjes maar horen. Dan onthouden ze die, maken tekentjes op velletjes papier, en die tekentjes noemen ze muzieknoten. Dan kunnen ze het wijsje, dat ze van Windekind hoorden, Telkens weer spelen en laten spelen. En, en komt zo de muziek bij de mensen? Ja, zo komt de muziek bij de mensen. En, en waarop speelt ze eigenlijk? Dat is een soort harp, een lier heet het. Maar weet je wat het wonderlijke eraan is? De snaren worden ze tokkeld, want die heeft ze gemaakt van die prachtige gouden haren die tot aan de grond afhangen. Maar nu moet je terug, want anders zouden vader en moeder ongerust worden. Even wonderlijk als hij naar de berg gegaan was, ging hij weer terug naar zijn bedje in de kamer, waar het klokje rustig tikte. Maar de muziek klonk nog steeds in zijn oren, duidelijker, steeds duidelijker. Hij werd wakker en... Haha, lacht de moeder, moet je die verbaasde toets zien. Wat, wat is dat voor muziek? Kijk maar eens op de stoel. En daar zag hij een mooie speeldoos, die een vrolijk wijsje speelde. Van wie is dat? vroeg hij verbaasd. Die was vroeger van grootmoeder, maar een hele tijd is die speeldoos stuk geweest. Mijn vader heeft hem laten maken, en nu is hij voor jou. Hij speelt al een hele tijd. Nu wist de kleine kerel hoe het kwam dat hij gedroomd had. En hij was wat blij met zijn speeldoos. En telkens voor hij ging slapen, wond hij de speeldoos op... En liet hij hem helemaal uitspelen, en dan, dan vielen zijn oogjes vanzelf toe. En jullie gaat ook fijn slapen, hè? Dus, wel te rusten. van zeven uur en dus. MUZIEK grootvader zat met zijn kleinzoon Peter in de gezellige kamer voor het raam te kijken. Hebto, grootvader, vertel me nog eens een verhaaltje, vlijde het kereltje. Een verhaaltje? Ja, dat is niet zo makkelijk, zei grootvader. Eens even denken, ik heb je er al zoveel verteld. Wacht eens, heb je alles gehoord van de neerslaande rook? Neerslaande rook? Wat is dat? vroeg Petertje. Nou, je weet wel, hè? soms zie je rook uit de schoorsteen komen. En in plaats dat hij nu stijgt, wordt hij door de wind naar beneden geblazen. Oh ja, en dan zegt vader altijd, we krijgen slecht weer. Juist, en van die neerslaande rook heb ik eens een verhaal gehoord. Dat zal ik je nu vertellen. Er moet een tijd geweest zijn, dat er nog geen sterretjes aan de hemel stonden. Alleen de maan stond er, en ze voelden zich heel eenzaam. En op een nacht dreef er een wolk, die bewoond was door de wolkenkereltjes langs haar heen. Jullie hebben het toch maar prettig en gezellig zo met z'n allen, zei ze. Maar ik, ik sta hier zo eenzaam en verlaten. Waarom kan ik niet wat makkertjes om me heen krijgen met wie ik wat zou kunnen babbelen? Wou je dan dat er nog een maandje bij kwam? Vroegen de wolkenkereltjes. De zoon is toch ook alleen? Ja, maar, maar die heeft vertier genoeg. Als die op de wereld schijnt, ziet ze de mensen en al het leven op aarde. Maar als ik verschijn, wordt het steeds stiller beneden. En ik moet maar in mijn eentje verder schijnen. Dat is niet prettig, zuchtte het maandje. Nee, nee, zeiden de wolkenkereltjes, dat is zo, we zullen er eens met de zon over praten. Dat deden ze, en de zon kon zich best indenken dat de maan het niet prettig had. Weet je wat, zei ze, ik zal jullie een heleboel zonnestraaltjes geven, die maken jullie tot bolletjes, en dan plak je ze tegen de lucht aan. Je zult eens zien hoe mooi die dan s'nachts fonkelen. Ze waren erg blij en togen aan het werk. Toen ze een heleboel balletjes klaar hadden, gingen ze die ophangen, maar de lucht was nogal hoog en ze konden er niet goed bij. Weet je wat, zei er een, we klimmen op mekaar's schouder, de sterkste gaat onderaan en daarop een ander, en als het moet, daar weer eentje op. Zo gezegd, zo gedaan. Maar ze moesten natuurlijk goed hun evenwicht kunnen houden. Dat ging een poosje goed, maar toen scheen het verkeer te lopen. ''Wat wiebel jij toch?'' riep de bovenste naar beneden. ''Blijf toch stilstaan, anders val je.'' ''Ja, ja, jij hebt wel makkelijk praten, maar ik moet niezen, er kriebelt iets in mijn neus. En als de maan niet een handje had uitgestoken, waren ze gevallen, met bolletjes en al. ''Wat is er nou toch eigenlijk aan de hand?'' vroegen ze makkertjes, die vlug toegeschoten waren. Maar die voelden ook al een kriebel in hun neus... En toen zei hij Ik weet het wel, er stijgt rook op van de aarde en die hindert ons bij het ophangen van de zonnebolletjes. Hier moet Jan de Wind een handje helpen. Dat wilde Jan de Wind dolgraag doen. En zolang de wolkenkereltjes bezig waren, blies hij de rook weer naar de aarde terug. Soms zijn die bolletjes aan de hemel opgebrand en dan moeten er weer nieuwe aangezet worden. En dan helpt Jan de Wind weer. En dit Petertje is het verhaal van de neerslaande rook, zei grootvader. Gelukkig zijn er nu wel sterretjes. En weet je hoeveel? 222.000. Haha, die grootvader, riep Petertje. Geloof je me niet? Tel jij ze dan maar eens na, He? hè? Maar eerst ga slapen. En ik zeg ook. Nu gaan slapen, dus wel te rusten. Een van zeven uur en dus... Koning Kaskoes Kielewand zat op een dag stil op zijn troon te regeren... toen Krokele Dokus zijn hof naar binnen kwam. Wat haal je me nou weer uit? vroeg de koning verbaasd. Kijk nou eens. <laughs> nee, nee, kiezen van een koning, het is heel, heel erg. Zo, is het zo erg? <laughs> Wat is het dan? Waarom heb je die lap om je neus? Wat is er met die voorgevel van je gebeurd? Heeft hij kou of wat? <laughs> nee, nee, zie je, meneer Koning. Nou, nou, nou moet je niet zo lachen. Mijn neus lijkt wel een smederij. Hij klopt en hij gloeit en hij is zo rood als vuur. Ja, maar wat is er dan met die kokker van je gebeurd? Je hebt hem zeker weer ergens ingestoken, hè? Ja. U heeft hier lelijk in de knel gezeten, hè? Verdiende loon. Hey, we gaan niet scheren van een koning. Ik ben naar de circus geweest. En al lachen dat je daar kan. Nou, en een dikke neus dat je daar krijgt. klokje van zeven uur en dus... Er stond een eenzaam huisje ergens in een groot bos in een land hier ver vandaan. Dat is heel, heel lang geleden, want nu is het huisje er niet meer en zelfs het bos is voor een groot gedeelte verdwenen, want de houthakkers hebben er veel bomen van omgehakt. In dat huisje woonde een kolenbrander. Eens op een avond, het was winter en bar koud, een dikke sneeuwlaag bedekte de grond. Eens op een avond dan, zat de kolenbrander bij het knappende haardvuurtje, waarboven een keteltje zachtjes een liedje zong. Het was behagelijk in het kleine kamertje, en het schijnsel van het haardvuur maakte het er erg gezellig. Het keteltje zong zijn liedje maar door, en toen de kolenbrander er goed op lette, Meende hij woorden te verstaan die uit de tuin kwamen tegelijk met de wazen? Hij luisterde daar nog eens heel goed. En ja hoor, daar verstond hij het nu heel duidelijk. Een zacht stemmetje zong een liedje: Het water bergt een grote schat. Als jij die eens gevonden had, dan was de arbeid niet zo zwaar en alles was veel vlugger klaar. Kom, denk goed na, mijn beste vriend. ''Misschien dat jij die schat dan vindt.'' Het deksel van de ketel begon te ratelen omdat het water kookte. De kolenbrander was erg verbaasd over hetgeen hij gehoord had... ...en hij besloot de volgende dag naar de beek te gaan om daarin naar de schat te zoeken. Dat deed hij, maar al wat hij vond waren steentjes op de bodem van de beek. ''Ach'' dacht hij, ''ik zal het me wel verbeeld hebben.'' Misschien was ik ingedommeld en droomde ik maar wat. Hij zette zich, thuisgekomen, opnieuw bij het vuur, waarboven het keteltje weer zijn lied zong. Opeens klonk het stemmetje weer en nu hoorde de kolenbrander. De deksel gaat van rikketikketik en danst maar op en neer. Let nu goed op, want dit zeg ik nu voor de tweede keer. Het water bergt een grote schat. Zie dat je die eens vindt, want als je die te pakken had, dan was je rijk, mijn vriend. De kolenbrander begreep er niets van en dacht lang na. Er werd aan de deur geklopt en een oud man vroeg hem onderdak. De kolenbrander was een goed man en schoof een stoel bij het vuur waarop de oude man plaatsnam. De kolenbrander vertelde hem wat hij gehoord had van die schat in het water en dat hij in de beek gezocht, maar niets gevonden had. De oude man dacht ernstig na en zei... Sommige dingen moet je niet zo precies opvatten als ze gezegd worden. Misschien is de schat wel geen goud of zo, maar wat anders. Net had hij dat gezegd, of de deksel van de ketel begon weer te dansen. Ah, zei de oude man. Ik weet het, ik weet het. Kijk eens, als het water kookt dan komt er stoom. Die stoom doet de deksel dansen, dus ze heeft kracht. Als we nu die kracht goed weten te gebruiken, dan kunnen we er nuttig werk mee doen. De kolenbrander was zeer verrast. Daar had hij nog niet aan gedacht. Maar nu begreep hij de boodschap. Maar later heeft hij pas gezien, dat het juist was wat hem toen in de schemer was gezegd. Want hij had niet stilgezeten, maar hard gewerkt. En waar eens een schamel huisje was, stond nu een grote fabriek. Waarin de dikste bomen zonder moeite tot heel dunne planken gezaagd werden. Of het werkelijk gebeurd is, weet ik niet. Maar ik weet wel, dat het waar is van die grote schat in het water. Kijk maar eens goed om je heen, dan zul je het ook wel zien. Maar nu niet meer, morgen. Want nu is het weer bedtijd, dus. Wel te rusten. van 7 uur, en dus... Het hele hof van koning Kaskoes Kielewan was in rep en roer. De koning ging op reis, en al zijn koffers waren al gepakt, maar één ding was vergeten, de slaapmuts van de koning. En het ergste was, ze konden die nergens vinden. Koning Kaskoes Kielewan was zo aan zijn slaapmuts gewend, dat hij niet in slaap kon komen als hij die niet op had. Krokele dokers, weet jij dat die van een slaapmuts is? Nee, Heer van de koning, ik heb niet het laatst opgehaald. Hoe moet ik dan in slaap komen? Nou, zet u een papieren steek op of, of, of neemt u een kous? Ik geloof dat jij me een beetje voor de mal houdt, vriend. Wil jij in de turfkist? Oh, oh nee, nee, heer van de koning, dat gaat niet. Ik, ik krijg het voor uw eigen best wel. Oh, oh, oh, wat zal de nacht me nou lang duren. Om zich wat te verstrooien ging de koning met krokelen doken zijn wandelingetje in de grote tuin van het paleis maken. In die tuin waren grote vijvers, en in de muziektent speelde de lijfgarde van de koning een lustig wijze. Maar de koning kon maar niet in zijn humeur komen, alleen door die slaapmuts die weg was. In een van de lanen die langs een vijver liep, zagen ze aan de kant van het water het hulpje van de koksmaat, die bezig was stekelbaarsjes te vangen. hè Zijn je nogal vinden, hè kan je het nog goed? Vroeg Roop. Ja hoor, reuze. E ik heb er wel veertien. Maar dat maar, maar zwemt een dikke en die kan ik maar niet te pakken krijgen. Dan, dan moet je eens een rombo in je nekje doen. Dat zijn die dikke steken als don op, opzet ook. Dat moet jij maar eens in je haar smeren. Dan krijg je nooit een kaal hoofd. Probeer het maar eens, antwoordde de jongen. <laughs> goed zo, jongen, goed geantwoord. <laughs> kijk, voor die kroop nou eens om teugels laten kijken. Maar <laughs> nee, koning, ja, kijk nog eens. Wat, wat, wat, wat, wat, wat zie je? Een schipjeetje van de jongen. Huh, wat? Wel, alle knorhanen in een pijpenkop Deksel, zeg mijn jongen. Van jij stekels met mijn slaapmuts. Kijk hier, kijk eens. Zie je, ik, ik, ik. ik. Ja, hè, nou, nou sta je met een mond vol slaapmuts. Ik wil met, met, met een tand vol monden, hè. En mijn sieren van een koning maar wakker blijven, hè. En jij maar... O, oh, je mond kroop. Ja, hier van een koning. Ja, hè? En ja, jij? Ja, met je stekelslaapmuts, baas. Hoi, oh, je moet kroos. Jawel, zeer van een koning. Maar luk, luk, luk. Huh? Je maar ook geen van een koning. Hoe heb jij dat durven doen, jongens? Mijn slaapmuts? Hm? Nou? Ik, ik heb dat netje in een dak van een boom zien hangen. En ik wist niet dat het uw slaapmuts was. Heus niet, sire, heus niet. M misschien is die muts wel uit het raam van uw slaapkamer gewaaid. En toen... Ja, ja, dat is mogelijk. Nou, zorg maar dat die goed schoongemaakt wordt, dan zal ik er verder niets van zeggen. Jawel, Sire, dank u wel, Sire, dank u wel. En, en, en denk erom, nooit meer doen hoor, want anders dan zal ik, dan zal ik, oh, zo is het hè. Denk jij maar op die roomhoorden in je haar? En weg was de jongen. Ah, ik ben blij dat ik die met sleur heb gekookt. En ga nou mee, want die muziek zit daar ook niet voor niets te blazen. Nachts riep de koning weer heerlijk, want hij had zijn slaapmis weer op. En hij droomde dat een heleboel goudvissen, stekelbaarsjes en snoeken op hun staartvinnen achter de muziek aanruppelden. En gaan jullie nu ook maar fijn dromen. Welterusten. Klokje van zeven uur, en dus... Iman ben Omar was een kleine jongen, die in een land hier ver vandaan woonde. Hij was in dienst van een machtig vorst, die in dat land Sultan heette. Iman ben Omar was een slim ventje, dat zijn ogen goede kost gaf. Op een keer zei de Sultan tot zijn dienaren, Hoor met beide oren, hoor! Ik wens een reis te maken naar het land van Sultan Hassan, dat naast mijn machtige rijk ligt. Ik wil vele geschenken meenemen en zorgen jullie er dus voor dat er veel dragers meegaan. Iemand, Ben Omar, dat kleine ventje met die ondeugende ogen in zijn bruine hoofd, mag ook mee. Heer, wij zullen doen wat gij gebiedt, zei de opperhofmarschalk. Heel goed, morgenochtend om negen uur vertrekken wij. Ik zal mijn lievelingspaard Amroe bereiden. Zalen alijken, dat was een groet en betekende vrede zijn met u. De volgende morgen was het prachtig weer en Amru, het mooie witte paard van de sultan, stond al van ongeduld te trappelen. Daar klonken trompetten en de sultan verscheen in de poort van het paleis. Waar zijn de dragers? Ik wil zien of ieder niet een al te zware last zal moeten dragen. De opperhofmarschalk leidde zijn vorst naar de dragers, die op een rij stonden, en de sultan eerbiedig begroeten. —Mannen, sprak de sultan, wij gaan een lange tocht maken, mogen de last u niet te zwaar vallen, maar wat ziet men ook, moet iemand ben Omar die grote waterzak dragen? —Heer, sprak de opperhofmarschalk, wij hebben ieder laten kiezen welk pak hij zou dragen, en iemand ben Omar het eerst. Toen heeft hij zelf die waterzak gekozen. Je moet weten, in dat oosterse land moesten ze op hun reizen water in leren zakken meenemen. Zo, Iemand ben Omar, waarom deed je dat? Vroeg de sultan. Er zijn drie redenen, o heer, waarom ik de waterzak gekozen heb. Ten eerste voel ik me jong en sterk genoeg om die last te dragen. Ten tweede zal ik u, mijn gebieder, te drinken kunnen geven wanneer u dorst hebt. Ten derde... Het is een geheim. En u zult het ontdekken als we onderweg zijn. Al zo heb ik gehoord dat mijn dragers zelf gekozen hebben. Dus wij vertrekken. En daar gingen ze. Twee dagen hadden ze gereisd toen ze het doel van hun tocht naderden. Op het laatst waren de dragers wel moe geworden. Alleen iemand ben Omar liep opgewekt naast het paard van zijn meester. De sultan keek hem goed aan en zei opeens. Aha. Nu begrijp ik waarom jij het water gekozen hebt om te dragen. De last van de andere dragers blijft dezelfde, maar van jouw last gaat telkens af als er gedronken wordt. En die wordt dus hoe langer hoe lichter. Niemand ben omer, jij bent een slimme jongen. U hebt het geheim ontsluierd, heer. Wees niet boos op mij. Boos? Ik, Sultan Abdul Alamid, ben een rechtvaardig vorst. Ieder heeft zijn eigen last gekozen. Jij zult het brengen in de wereld, mijn zoon, want je keus bewijst dat je een goed verstand hebt. En die man Ben-Omar heeft het vergebracht. Hij deed erg zijn best en eerst werd hij kamerdienaar van de sultan en later werd hij schatbewaarder. En als teken van zijn waardigheid droeg hij gouden muilen waarvan de tenen naar boven krulden. En als jullie het ook zo ver wil brengen, dan moet je nu lekker gaan slapen. Welterusten. Die nee, Witje zaten weer eens gezellig bijeen. Uh, er mag wel wat hout op het vuur, zei de oudste. Alles wat takken uit de schuren, hè? Eén van de dwergen ging, maar hij was weer vlug terug met de boodschap dat er helemaal geen takken meer waren. Nou, dat is wat moois, broedde de oudste. Nou, ja, ik zal de jongens vragen of ze wat hout sprokkelen. Meteen ging hij naar buiten, vloot even en trip trip trip, daar kwamen een heleboel hertjes aangelopen. De hertjes waren direct bereid om hout te halen en niet lang daarna lag er een hoge berg takken voor het huisje, die de dwergen naar binnen haalden. Opeens bekeek de oudste een tak en zei, maar dat is geen tak, he. die is veel te glad en terecht, dat is een koker, kijk maar. Hij trok aan de beide einde en ja hoor, het was een koker en daaruit stak een rol papier. Hij rolde het open, zag er wat opstond en was... Er ligt hier bij het bos een ding verborgen dat je kunt vinden bij het krieken van de morgen. Ga als je de zon juist tevoorschijn ziet komen boven de toppen van de allerhoogste bomen naar het kreupelhout aan de rand van het bos waar de eerste zonnestralen schijnen op het mos. Graaf onder de boom met een grote bruikenbol, meer zeg het niet, het papier is vol. Nou, dat zullen we morgen meteen proberen uit te vinden, zei de oudste. S Morgens vroeg, toen de zon aan de hemel stond, waren ze aan de rand van het bos bij het kreupelhout. Ja, kijk, hier schijnt de zon op het bos en daar die knotwillig. Dat is de boom met de bruikebol, zei de oudste. Vlug gingen ze naar de boom, groeven een kuiltje en ze haalden uit een kuil iets dat met aarde besmeerd was en toen ze het hadden afgeveegd, Zagen ze tot een verbazing, een spiegel. Ja, maar dat is vast geen gewone spiegel, zei er een. Dat is het ook niet, hoorden ze naast zich en daar stond een vee. Ik heb die spiegel daar laten begraven, omdat ik bang was dat hij weer verdriet zou brengen. Maar nu ik zie dat jullie hem hebt, zal ik je in een geheim verklappen. Zeg maar eens, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Toon ons het liefste meisje in het land. Dat deed de oudste en voor hun verbaasde ogen verscheen het vriendelijke gezicht van hun vriendinnetje Snee witje, dat hen toelachte en waarmee ze zo waar konden spreken. Dat was fijn. Voorzichtig droegen ze de spiegel naar een huisje waar hij een mooie plaats aan de muur kreeg. Maar, maar dat... u had ons toch die spiegel toch wel gewoon kunnen geven, zei de oudste. Ja, dat had ik, zei de vee die meegegaan was. Maar er zijn er zoveel in het bos die van Sneeuwitje houden, dat ik het aan het toeval heb overgelaten wie de spiegel zou krijgen. Maar als iemand hem had gevonden die Sneeuwitje kwaad zou doen, zoals eens de boze stiefmoeder, dan had ik wel gezorgd dat ik de spiegel weer terugkreeg. Maar nu, nu heb jullie hem en is alles in orde. En weg was ze weer. Nog heel vaak hebben ze het versje opgezegd zodat hun liefste vriendinnetje tevoorschijn zou gekomen en met haar konden praten. En dan was het net als hij weer heel dicht bij hen was.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 O oh ja, dat vergat ik nog haast. Een dochtertje van je Muss is geweest. En die vroeg of ze nog zo'n lekker druimpje van u kreeg. Uh, om. Ja, ja, ja. Als het maar lekker is, hè. Dan nemen die brutale rekels het maar in, die stoute bengels. Vond klei. En dan is er nog een briefje gekomen. ging juffrouw Uilt voort. Zo, zo, zo. Laat maar eens lezen. <hullush> euh, eerst even mijn fok opzetten, zei dokter Kraai. Terwijl een grote bril voor de dracht kwam. Zo, dus kijk, verweerslijp, geef je Hey, Hé, van juffrouw Apel de Dierentuin? Wat heeft hij me te vertellen? Beste dokter Kraai.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 Vertel jij, dokter Kruij, maar eens wat er aan scheelt. Ik heb helemaal geen trek in eten, antwoordde Pimmy met een benauwd stemmetje. Wel, wel, wel, zo. Nou, dat is bedenkelijk, zei dokter Kruij. En wat heb je gisteren al zo gegeten, mijn jongen? Zes, zes bananen. Nou, dat gaat toch wel, hè? Ja, en, en, en twee komkommers. Waar, waar, wat, is je?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 Van zeven uur en dus. En zat heerlijk bij de kachel toen Juffrouw Uil naar hem toe kwam en zei: ...dokter Kraai, heb u die brief al gezien die van Sint-Nicolaas gekomen is? Wat, wat zeg je maar nou, Juffrouw een, een, een brief van Sinterklaas? Geef beschouw schouw hier. Nou, dat is ook wat mooi. Zet ik hem nog wel vlak voor u neer. Maar, maar, maar, maar, waar heb ik mijn bril gelaten, Juffrouw Uil? Ja, daar heb ik thee van gezet, is het nou goed? Ik heb uw bril toch niet gehad? Hé, dokter Krij, waar bent u toch weer in de var? Maar, maar, maar, maar, maar, waar is ie dan, die bril? Op uw snavel. Hé, hé, oh, oh ja, nou ja, nou de brief. ik wil weten, zei dokter Krij. En toen hij dat gedaan had, zei hij... Nou nou, dat is maar wat. Maar, maar, wat schrijft Sinterklaas, dokter Kruij, voor uw juffrouw Uil, die graag alles wist. Oh, oh, niets, antwoordde dokter Krij, die mevrouw vooral graag een beetje plaagde. Ja, dat is wel waar, dokter Kraai. Het is een brief en in een brief staat altijd wat te lezen. Vertelt u nou eens. Nou, Sinterklaas schrijft, uh, hij schrijft uh, dat ik vooral niet zo nieuwsgierig mag wezen. <laughs> eh, nee, dokter Kraai, zeg het nou. Nou, luister dan maar. Beste dokter Grij, ik heb het zo druk met cadeautjes brengen bij de mensen kindertjes... dat ik geen gelegenheid heb om dat ook bij de dieren te doen. Wilt u dat uh, voor mij in orde maken? Ik zal een grote zak met lekkers en speelgoed klaarzetten op het dak van de school bij de schoorsteen. Dank u wel, dokter Grij Sint-Nicolaas. Oh, dat is leuk. Maar, maar mag ik meehelpen? Ja, natuurlijk, wel. Als je maar geen stukjes van de bosplaat afkrabbelt, anders krijg je de gart. <lacht> He, dokter Kraai toch, als Sinterklaas het hoort, dan denkt hij dat ik zo snoep. Ach, wel nee. Sinterklaas weet wel beter hoor. Kom, ga mee juffrouw, dan gaan we die zak halen. En daar vlogen ze naar de school, waar ze de zak met geschenken vonden. Maar dat viel niet mee, want die zak was vreselijk zwaar. En dokter Kraai en juffrouw Uil konden hem niet tillen. Ja, daar moet hulp bij komen. ''Wacht eens, hier bij woont tochteltje Duif. Als jij daar nou eens heen vloog en vroeg of hij een pootje kwam helpen.'' Dat was een goed idee. Juffrouw Uil vloog naar tochteltje Duif en die was wat blij dat hij helpen mocht. Maar omdat hij bang was dat de zak zo zwaar was dat ze hem niet eens met zijn drieën konden dragen, riep hij de hulp in van zijn neef de houdduif, die natuurlijk ook direct van de partij was. En met zijn allen brachten ze toen de zak naar de toren waarin dokter Kraai met juffrouw Uil woonde. He, he, he, dat was maar een hele vracht, hoor. Blijven jullie nog maar wat uitrusten, jongens, zei dokter Kraai tegen Totteltje Duif en zijn liefde de Houtduif. Nou, ik geloof dat Sinterklaas die kleine dreum is uit onze dierenwereld maar goed bedacht heeft. Z z z zou ook nog wat voor mij bij zijn, dokter Kraai. Ja, ik geloof dat ik al wat uh, voor je bijgezien heb toen ik dat straks even in die zak keek, juffrouw Uil. Oh, O, ja? W maar wat was er, dokter Kraai. Nou, het lijkt me een hele doos met pruttelperen. Pruttelperen? Pruttel? Wat, wat zijn dat, dokter Gij? Nou, als je die inneemt, dan mopper je nooit meer op me. Maar... Ik mopper, ik mopper, ik mopper, nooit. Kijk nou toch eens, wat heb je nou weer met die as geklottigd? Ik heb toch maar het werk hier te doen om het anders maar schoon te weer en... en, en... Wat, wat zoekt u nou in die zak? De pruttelperen. Maar zo'n gekke vrouw. Nou gaan we de kantootjes netjes inpakken... En dan gaan we er vechtjes bij maken. En als alles klaar is, dan gaan we naar die hut in het bos. En dan laten we alle kleine springers komen. En dan maken we er een gezellig avondje van. Wat zeggen jullie ervan? Dat vond ieder van hun reuzen. En de duiven zouden de dieren waarschuwen. En dan maak ik een grote ketel kastanje chocola. Hé, dokter Gij? Afgesproken. En het is een reuze avond geworden. Maar daarover vertel ik de volgende keer. Want nu? Nu is het weer bedtijd, dus wel te rusten. Het klokje van zeven uur en dus... Er was eens een jongen die in een fles een prachtig zeilscheepje had met masten en zeilen en een vlaggetje in top. Hij kon er dikwijls heel lang naar kijken en dan verlangde hij ernaar om met een schip naar verre landen te reizen. Eens op een dag, toen het in de warme kamer heerlijk was en de schemerlamp gezellig brandde, zat hij weer dromerig naar zijn scheepje in de fles te kijken. Tik, tak, tik, tak, deed de grote koekoeksklok aan de wand en toen, toen gebeurde er iets wonderlijks. Hij zag hoe zijn scheepje steeds maar groter werd, de fles waarin het zat werd lucht en water en de zeilen en de vlag wapperden in de wind. Ga je mee? vroeg een vrolijke stem en over de verschansing van het schip stond de kapitein lachend naar hem te kijken. Ga je mee Tom, we gaan een prachtige reis maken. Eindelijk was dan het grote ogenblik voor hem gekomen. Zijn wens ging in vervulling met een echt schip varen op de grote zee. Maak maar voort, want we lichten het anker, zei de kapitein. Tom bedacht zich niet lang en daar stond hij dan op het schip naast de kapitein. Waar gaan we heen kapitein vroeg hij toen het schip voortgedreven door de wind in de zeilen statig over het water gleed. Haha dat is nog een verrassing wacht maar. De zee waarover ze voeren was spiegelglad en het water diep blauw. Heerlijk scheen de zon en fris spatte het schuim langs hem als hij voor op het schip in de verte stond te turen. In de verte zag hij een stipje. Hoor je nog niets, vroeg de kapitein, die weer naast hem was komen staan. Luister eens goed. En ja hoor, hij hoorde iets. Van heel ver weg klonk zachte muziek. Tere klanken die steeds meer naderbij kwamen uit de richting van het stipje. Hier, kijk maar eens door deze kijker. Wat zie je? Ik zie een prachtig eiland vol groen en een schitterend wit kasteel. Juist, en weet je wat dat is? Dat is het eiland van Prins Verbeelding. Die ken je toch wel? Ja, ja, ja. Prins Verbeelding brengt de verhaaltjes aan de mensenkindertjes. Juist. En op dat eiland daar woont hij. Zij naderden het eiland meer en meer en eindelijk konden ze aan wal gaan. Beide, de kapitein en kleine Tom, gingen naar een heel grote tuin... ...waarin hoge struiken stonden met prachtige gekleurde bloemen en knoppen. Ja, die bloemknoppen. Die vooral trokken Toms aandacht... Want het gebeurde telkens dat een knop opensprong plotseling en de bloem haar blaadjes ontvouwend tevoorschijn kwam. Weet je wat dat zei? vroeg de kapitein. Dit zijn de bloemen der goede daden. Elke keer als er een goede daad door de mensen verricht wordt. Als ze elkaar helpen en lief voor elkaar zijn, dan springt er zo'n knop open en komt er een bloem naar buiten. Je ziet, er wordt heel wat goed gedaan hè. Maar ook wel niet. Want draai je maar eens om. Toen deed het en zag verwarde struiken waaraan dorre bloemen treuren gingen. De slechte daden van de mensen. Eén geluk is er. Ze verdorren en eens... Eens zullen deze verwarde struiken er niet meer zijn. Eens als de mensen hebben geleerd. Maar het wordt tijd om weer naar zee te gaan. Je hebt gezien wat ik je wou laten zien. Kom, we gaan weer aan boord. Toen ze weer aan boord waren, lichten de matrozen het anker. Dat deden ze met een gangspil... Want zo heette dat ding, waarmee het anker werd opgetrokken. Vier mannen draaiden het anker op en Tom hoorde klik, klak, klik, klak. Telkens als het anker weer iets hoger kwam. Klik, klak, klik, klak, tik, tak, tik, tak. En toen, zevenmaal riep het vogeltje in de klok, koekoek. En daar stond het scheepje weer net als altijd in de fles voor hem. Heeft mijn kleine man geslapen? vroeg moeder. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik naar het mooie eiland van Prins Verbeelding geweest ben. En toen vertelde Tom aan moeder wat hij beleefd had. Dat is een mooie reis geweest, Tom. En weet je nu ook wat de kapitein bedoelde toen hij zei? Dat de dorre struiken er niet meer zullen zijn, eens als de mensen geleerd hebben. Ja, als ze geleerd hebben, altijd goed voor elkaar te zijn, antwoordde Tom. Juist, mijn jongen. En laten we er zelf mee beginnen. Spreken we dat af? Goed, dan ga je nu fijn slapen. In zijn bedje heeft hij nog een poosje nagedacht. En hij vond dat de kapitein en moeder gelijk hadden. Maar als we proberen goed voor elkaar te zijn, dan wordt de aarde net zo mooi als het eiland van Prins Verbeelding. Nu is het ook voor jullie weer bij tijd, dus wel te rusten. Pimpernokkel zat voor zijn paddenstoelhuisje en blies grote rookwolken uit. In zijn voorhoofd stonden diepe rimpels. Wel, maar Pimpernokkel, wat zit jij daar met een geleerd gezicht te denken? Dat was de kabouter-schoolmeester die dat vroeg. Ja, brave schoolmeester, jij heet nou wel weet veel, maar ik denk niet dat jij nu weet hoe je me kunt helpen. Je weet dat over een paar dagen onze kabouter koning jarig is. En wat moeten we hem nu geven? Nee. Nee, dat wist schoolmeester Weetvel ook niet. En daarom besloten ze alle kabouters bijeen te roepen om er met elkaar over te spreken. En daar zaten ze dan, s'nachts bijeen. Een nieuwe wandelstok met muziek in de knop. Dan heeft de koning altijd muziek als hij loopt, stelde er een voor. En een ander zei weer, een puntmuts met licht erin. Dan kunnen we hem altijd vinden als hij verdwaald is. Maar dat vonden ze toch allemaal niets, want dat kon je elke kabouter geven. En voor de koning moest het iets bijzonders zijn. Waar vervinder, zei dokter Kraai, die even kwam bijzitten. Waar wonen jullie in? Ja, wat heeft dat nou met een cadeau te maken? Zij weet veel. Waar wonen jullie in, vraag ik. Nou, dat is ook een vraag. In een paddenstoelhuisje natuurlijk. Juist. En de koning? Ook in een paddenstoelhuisje. Precies. Als jullie de koning nou eens een mooi stenen huisje voor zijn verjaardag gaven. Een wat? Een stenen huisje? Ach, maar daar krijgen we toch nooit meer klaar? Ga ja, jullie maar eens mee, dan zul je zien dat de koning overmorgen in zijn stenen huisje kan wonen, zei dokter Kraai. En ze begrepen er niets van. Dokter Kraai bracht ze dicht bij een huis en bij dat huis lag een grote hoop dorre bladeren en daar lag ook een bloempot. Daar heb je het huis van de koning, zei hij. Die pot is niet helemaal heel, want aan de rand is er een stukje uit. Maar als je die pot onder naar boven zet, dus met de bodem naar boven, dan kun je in dat gat een deel maken. Ja, en uh, raamjes moeten er ook in, maar dat is wel te doen. Uh. Maar uh, hoe krijgen we die pot hier vandaan, want we zijn maar klein en die, die pot is heel zwaar. Morgenochtend, als jullie slapen, staat die pot waar jullie hem hebben willen zetten op de kruis. Maak de grond maar vast glad en gelijk. Nou, ik moet het eerst nog zien, zei schoolmeester veel. Maar de volgende dag stond de bloempot Omgekeerd en met de bodem naar boven en met de rand op de grond. En door het gat kon je binnenkomen. De kabouters keken er die nacht nieuwsgierig in en zeiden. Ach, wat een prachthuis en zo ruim. En met alle macht gingen ze aan het werk. Ze maakten in het gat een deur... Ze beitelden in de pot gaten en maakten er vensters in. En op de verjaardag van de koning was alles klaar en rookte de schoorsteenpijp die door het gat in de bodem stak. De koning was erg blij en gaf een groot feest. Maar uh, hoe heb je die pot nou hier gekregen? Wilde weet veel weten. Huh, Mijn vriend, als je goede vriendjes bent met iedereen dan krijg je wel wat gedaan, zei dokter Klein. Die pot, hè, die pot, die pot, is hier gebracht door Bello, de hofhond. Die is zo sterk, die nam hem in zijn bekje en die zette hem netjes hier neer. Zo, nou weet het, eh, eh, nu ga ik feest vieren, hoor, want de koning is maar eenmaal in het jaar jarig. En ze danste en maakte plezier dat het haantje de nieuwe dag aankommerde. Van zeven uur en dus. Ja, vele sterren staan er aan de blauwe hemelboog. Er was een kleine jongen die ook erg veel van de sterren hield. S'avonds voor hij ging slapen moest hij er altijd nog even naar kijken. En als hij een poosje stil had gekeken dan zei hij. Ach. Die mooie heldere ster, dat is de ster van moeder. En die daar, die zo heel ver weg staat, dat is vast een heel oude. Dat is de ster van grootvader. Oh, en dat kleine sterretje, dat is het mijne. Nachtsterretjes, sterretjes, wel te rusten. Blijf maar goed schijnen hoor. En groet vader van me. Vader was niet thuis. Die was altijd heel lang weg, want die was op een grote boot ver weg op de zee. Zou vader nu ook die sterretjes zien? Moeder kwam naast hem staan en zei, ja, vandaag heb ik weer een brief van vader gekregen. En weet je wat hij me schreef? Als het avond is, dan kijkt hij dikwijls naar de sterren. En tussen al die sterren ziet hij er een paar bij elkaar staan, zo dat ze net een vraagteken vormen. Altijd zoekt hij dat vraagtekentje op en dan denkt hij, hoe zouden mijn kleine bazen moeder het maken? En weet je wat we nu doen? We gaan ook dat vraagtekentje zoeken. En dan schrijf ik vader dat we er altijd voordat je gaat slapen even naar kijken. Vader zal dat dan ook doen. En dan zijn we toch alle drie heel, heel dicht bij elkaar, hè? Doen we dat? Ja, ja, riep de kleine jongen blij uit. Ja, man, dat doen we. Kijk, kijk, ik zie het, ik zie het, daar. En hij wees met zijn kleine vinger naar een sterrengroep die precies een vraagtekentje leek. Elke dag keken ze nu naar de hemel en elke avond keek ook vader naar de sterretjes. En zo brachten de sterretjes een groet over. Maar als er wolken waren, dan ging het niet. Eens op een avond was de hemel donker. Dat vond die kleine kerel niet prettig, want het was juist vaders verjaardag. Maar toen hij in zijn bedje lag, werd zijn kamertje opeens helder verlicht. Hij keek naar buiten en zag voor het venster een klein sterretje dat hem vriendelijk toelachte. Ik ben door een spleet tussen de wolken doorgekropen om je even op te zoeken, zei het met een vriendelijk stemmetje. Ik weet dat je ons vanavond gezocht hebt, maar we konden ons niet vertonen. En weet je wat ik nu kom doen? Ik kwam je vertellen dat vader in gedachten heel dicht bij je was. Ik ben het onderste sterretje van het vraagtekentje. Waar vader nu is, is het prachtig weer, zonder wolken en hij heeft ons gezien. Daarom kom ik je even een groet brengen. En zal ik nu weer naar boven gaan om vader een groet van jou te brengen? Ja, ja, alsjeblieft sterretje, breng vader omdat hij jarig is maar een hartelijke groet. En weg was het sterretje. Enige tijd later kregen ze van vader een dikke brief en daarin stond dat hij op zijn verjaardag naar het vraagtekentje gekeken had en hoe hij toen erg naar huis verlangd had. Daar zouden ze wel aan hem denken, dacht hij, en toen, toen was er iets wonderlijks gebeurd. Boven aan het topje van de mast verscheen plotseling een vlammetje dat direct daarop weer weg was. Dat gebeurt wel meer als het erg warm is en de mensen geven er een vreemde naam aan. Maar vader begreep dat het deze keer iets bijzonders betekende. Ja, zei het jongetje, dat was het ook, want dat was de boodschap die het kleine sterretje aan vader overbracht. En ik keek weer naar boven, naar het vraagtekentje en de ster van moeder... Van grootvader en van hemzelf. en ging toen tevreden en gelukkig slapen. En doen jullie dat ook maar, hè? Dus wel rusten. van 7 uur en dus... Nu ga ik jullie eens wat van Humpy Dumpy vertellen. Humpy Dumpy was kort en dik en rond met twee bolle rode wangen, waartussen een klein mops zich verschoold. Wie Humpy Dumpy zag, zei kijk eens wat een bolle wangenhap doet. Humpy Dumpy lachte altijd en als je hem een klein duwtje gaf, dan schommelde hij een hele tijd heen en weer. Want ik zal het jullie maar zeggen. Humpy Dumpy was een duikelaar. In een speelgoedwinkel stond hij in een uitstalkast tussen alle mogelijke andere prachtige en prettige dingen in lachend naar buiten te kijken. Alsof hij zeggen wou: Ben ik nog niet een gezellige dikke schommel? En Humpy Dumpy was een schommel. Op een nacht zei de pop die naast hem stond: Zeg Humpy Dumpy, hoe komt het toch dat jij zo'n dik propje bent? Vind je dat niet naar? Naar? Antwoordde hij dan. Ik sta zo stevig op de grond dat ik nooit vallen kan. Nee, nou dan vergis je je toch, Humpy? Kijk eens wat een sterke arme ik heb. Als ik je daarmee een setje geef, nou dan, doe het dan maar eens. Heel flink duo hoor, geneer je maar niet. De pop deed het en Humpy Dumpy kreeg zo'n duw dat hij bijna met zijn propjesneus de grond raakte. Maar toen kwam zijn lachende toet weer omhoog en schommelde hij. Ha ha ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, heen en weer, tot hij weer helemaal stil stond. De andere poppen en speelgoedbeesten hadden alle toegekeken en zich kostelijk vermaakt met dat grappige geschommel. Bruin de Beer had het met zijn pootje onder zijn kin nadenkend aangezien. Dumpy dumpy zei hij eindelijk, jij zou een goede zijn voor een circus. Wat zou je ervan zeggen als we met elkaar een voorstelling gaven? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha lachte Humpy goedmoedig. En wat moet ik dan doen? Jij, jij moet koord dansen, maar niet gewoon zoals wij dat zouden doen. Wij, wij lopen voorzichtig over het koord, maar jij moet kopje duikelen. En als je valt, dan kom ik toch weer goed terecht. Top, ik hoop wel van een pretje, ik doe mee. Prachtig, prachtig, en jullie poppen, jullie ook? Ja, ja, ja. En dat waren er heel wat. Een stuk of acht zorgde voor muziek en tien leuke poppen als danseresjes gekleed deden aardige dansjes. Beer had een hoog te pakken gekregen en speelde de circusbaas. En een grappige negerpop zei, dat hij wel voor een aardig liedje zou zorgen, dat ze allemaal mee konden zingen. Ze oefenden allemaal vlijtig en hun bidumtie buitelde over het koor dat het een lust was. En dacht je dat hij viel? Nee hoor. De voorstelling die ze in de winkelkast gaven was prachtig En de negerpop had woord gehouden. Hij had een mooi liedje gemaakt en hij zong. Humpie Dumpie is een duikelaar. Valt niet om en schommelt maar. Humpie met de leuke ronde ballen toe. Dat kan hij toch zo goed. Geef hem nu wat hinder dat. Hij staat weer op al ligt die plat. Oh, het lachen kijkt iedereen er grappig aan. Miss Boes, zegt hij, het zal niet gaan. Ik kan wel zwaaien, aan buiten zo je ziet. O, kan ik draaien, maar voor me doe ik niet. Het biedertje is een duikenlaar, Valt niet om als hommelpaard. En dat liedje hebben ze allemaal meegezongen en ze konden het maar niet kwijt. En toen ze s'morgens als echte poppen weer recht voor zich uitstaarden, toen klonk het nog steeds door hun hoofdje. En jullie kleine duikelaars duikelen jullie maar gauw in je bedje, Welterusten. Het klokje van zeven uur, en dus... Koning Kaskoes Kileban was teruggekomen van een reis, die hij in de zomer met krokele doken zijn hofnar, de koksmaat en de tuinman had gemaakt. "Huh", zei hij, toen hij weer op zijn troon zat te regeren, huh? het is toch ook weer prettig om thuis te zijn... Krokele dokus, was in geen velden of wegen te zien, en daarom zat koning kaskus nog eens terug te denken aan de heerlijke reis, die hij gemaakt had, en aan al de verhaaltjes, die hij van overal had meegebracht, ja, want dat had de koning. Overal waar hij kwam, liet hij zich verhaaltjes vertellen, en de tuinman, die mooi schrijven kon, had ze opgeschreven, en zo hadden ze een heleboel felle papier met verhaaltjes bijeen. Toen hij daaraan zo stil zat te denken, kwam de tuinman naar hem toe. Eh, uh, majesteit. Wel, brave tuinridder, wat is er aan de hand? Je ziet zo bleek of je een mailbad hebt genomen. Eh, uh, nee, uh, majesteit, uh, maar, eh, uh, uh, de verhaaltjes. Wat, de verhaaltjes? Die heb jij toch? Jij ja, hebt ze opgeschreven en je zou ze bewaren tot ze nodig waren voor het klokje van zeven. Eh, uh, jawel, majesteit, uh, maar, eh. Uh, ze zijn, om zo te zeggen, weg. Wat? De verhaaltjes weg? Hoe kan dat? Uh, dat is uh, mij een raadsel, majesteit. Zij lagen op mijn uh, tafel en ik zou ze nog eens uh, lezen. toen ik mij plotseling herinnerde uh, dat ik nog tuinbonen moest plukken voor uh, het middagmaal. Ah, tuinbonen heerlijk met een stukje mager spek. Nee, niks aan de verhaaltjes. Toen ik uh, terugkwam, waren ze weg. Dan moet er direct een onderzoek ingesteld worden. Waar is Krokelen ook eens? Als ik zo vreemd mag zijn op te merken, uh, nergens te vinden, majesteit, dan de koksmaat. Die houdt ook veel van lezen. Laat hem hier komen. De koksmaat kwam, en toen hij hoorde wat er aan de hand was, kon hij niet anders zeggen dan... Het spijt me wel, majesteit, ik heb ze niet... En ik ben ook niet in het huisje van de tuinman geweest. Tadalala, klonk het vrolijk gezang van Krokele die aan kwam dribbelen. Dag, eh, tuinman, dag, eh, dag, Waarom kom jij hier met die zwarte strepen op je gezicht, vroeg de koning. Ja, dat was zo. Krokele had een paar zwarte strepen over zijn neus, voorhoofd en wangen. Oh, van de, van de, van de turfkist. De, uh, turfkist? Ja, ja, ja, door de verhaaltjes, hè? Wat, riep de koning? De verhaaltjes? Heb jij die dan? Ja, ja, ja, in de, in de turfkist. In de turfkist? Wil jij ze er dan eens gauw uithalen en zelf in die turfkist kruipen? Rikel. Stel je voor dat ze in de kachel terecht gekomen waren. Hoe hou je het in je hoofd? Nou, nou, nou, u, u hebt toch zelf gezegd? In de turfkist. En daar ging Krokele in de donkere terugkist en daar zat hij te mopperen. De koning was blij dat hij de verhaaltjes had en nadat hij een poosje gelezen had, besloot hij Krokele weer vrij te laten. Hoe kom jij erbij om de verhaaltjes in de terugkist te doen? Nee, dat is toch wel geschouwd. Toen uh, de tuinman al die verhaaltjes opschreef, toen vroeg ik, maar waarvoor zijn die gieren van een koning? En, en, en toen, toen, zei u, die, die zijn voor onze kleine turven. Ha, ha, ha, die krokelen d'okers. Oh, oh, wat ben je toch een ullendut. Kleine turven, weet je wie ik daarmee bedoelde? De kinderen van het klokje van zeven. Ha, <laughs> Oh, zei krokelen dokers. En toen hij later in zijn bedje lag, mopperde hij nog. Ja, dan moet mijn heren van een koning maar niet van zulke rare dingen zeggen. Voor verhaaltjes voor, voor de klei, kleine turf En toen sliep hij en droomde niet, droomde niet. Maar wat hij droomde? Ja, dat weet ik niet. Gelukkig dat de verhaaltjes terecht zijn, hè? ik heb ze van koning Kaskoes Ilewan gekregen en zal ze allemaal aan jullie vertellen. Maar nu niet, want nu is het bij tijd, dus wel te rusten. van zeven uur, en dus... Koning Winter zat heerlijk op zijn troon... in het land van sneeuw en ijs. En de opperijskabouter kwam met een benauwd gezicht naar hem toe. Wat is er met jou aan de hand? vroeg Koning Winter. Je loopt te kijken of al je sneeuwvlokken weggevlogen zijn. Dat is het hem juist, Sire. Ik heb ze nog allemaal. Ik heb er zelfs veel te veel... ''Nou, en wat zou dat?'' vroeg koning Winter. ''Ja, ziet u, we vinden het zo vreemd dat... dat, dat, dat ik hier nog heerlijk zit in mijn eigen land van sneeuw en ijs.'' ''Juist, majesteit, we hadden gedacht dat, dat... dat...'' ''Nou, zeg het maar, Nou, dat u al lang op reis gegaan zou zijn. Overal in de wereld denken de mensen dat het nog voorjaar is. Zo zacht is het weer.'' ''Nou, laat ze denken. Ze zullen nog wel eens wat anders merken.'' Ze zeggen dat er alweer kuikentjes zijn gezien. Kuikentjes, kuikentjes, vroeg de koning. En dat was geen wonder, want waar hij kwam waren nooit kuikentjes. Kuikentjes? Wat, wat, wat zijn dat? Ja, dat weet ik ook niet. Het zijn, geloof ik, jonge, jonge... IJsbeeren? Nee, nee, wat anders. Maar het moet wel gek zijn dat die kuikentjes er in december zijn. Nou, dan maar gek. Maar ik zit hier goed. Ik zit hier lekker. Het is hier fijn koud... ...en ik heb nog geen zin om op reis te gaan. En dan weet je het, en zeg dat maar tegen al je vriendjes, ik blijf. Nou, dat was maar een gedoente, toen de opperijskabouter het aan zijn vriendjes de sneeuwkabouters zei. Dan hebben we nou zoveel sneeuw voor bij elkaar gemaakt. Wat moeten we nou met al die sneeuw beginnen? Je zal zien, dat wordt geen witte kerst voor de mensen. Nou, daar kun je nog niks van zeggen. Morgen kan koning Winter van Gedachten veranderen, en, en dan gaat hij meteen op reis. Ik blijf, klonk het uit de verte, en ze schrokken ervan. Zou de koning hen zo ver weg gehoord hebben? Maar de koning begreep wel waarover ze spraken, toen hij ze daar op een kluitje bij elkaar zag staan. Er was dus niets aan te doen, ze moesten zich maar in hun lot schikken. Ja, maar, maar ik zit met een heleboel ijsbloemen die ik zwinters op de ramen bij de mensen moet plakken, zei een van de ijskabouters. Ja, ja, het is wel erg droevig. Maar als koning Winter niet weg wil, dan da, da, kan ik er ook niks aan doen. We zullen het kerstmannetje eens vragen. Misschien weet hij er wat op. Ijsbloemen? Ijsbloemen die op de ruiten moeten? zei het kerstmannetje. Wacht eens even. Dan kunnen de dwergen van Sneeuwwitje misschien wat mee beginnen. Geef me er maar eens een paar mee. Hij ging naar de zeven dwergen en die waren eerst verbaasd dat ze nu al het kerstmannetje zagen. Zeg, ben jij niet wat vroeg? Zei de oudste dwerg. Ja, ik ben vroeg, omdat konink winter te laat is. Oh, nou, wie daar wat van begrijpt is knap. Maar de kerstman vertelde toen alles en de dwergen begrepen dat er ook wat gedaan moest worden. En toen ze de ijsbloemen zagen, toen riep Reen... Ha, ik weet het, we plakken die ijsbloemen op de glazen bollen die de mensen in de kerstboom hangen. Dat is een uitstekend idee, en als we dan nog wat mooie glinsterende sneeuw kunnen krijgen, plakken we die weer op andere bollen. En zo gebeurde het, en daarom zie je in de kerstbomen vaak glinsterende witte bollen, en ook andere bollen waarop ijsbloemen zitten, en dat alleen omdat koning Winter er geen zin in had om zijn paleis te verlaten, en halsterig zei, ik blijf. Maar nu, nu is het weer lang tijd om te slapen, dus wel te rusten. ...van zeven uur en dus... Oling Kaskoest Ilewan zat vandaag dag zachtjes op zijn troon te regeren... ...en Krokele Dokus, zijn Hofnar, zat aan zijn voeten pinda's te doppen... ...want daar was hij dol op. Piep! ...klonk het opeens door de grote zaal. Er is hier een grote muis in de buurt, krok? Nee, nee, heren van de koning, ik doe niks. Dat vraag ik het toch niet, ik vroeg over een muis. Piep, klonk het weer. Haha, ik weet het al, dat doet die deur daar. Maar wat heb je? Oh, die daar deur, uh, die drie daar, die, die, die, die drie draait. Die deur daar, ja. Als die open zwaait, dan piept die. Loop jij nou eens als een haas naar de nieuwe tuinman... en zeg hem dat hij met het oliespuikje van de naaimachine... de scharnieren een beetje olie geeft. En weg was Krook naar de tuin. Bent ben, ben, ben, u nou de nieuwe tuinman? Uh, ja, vriend. En uh, wie ben jij? Ik ben ben over. Juist, ja. over. Ja, kom je wat Complimenten van de koning en of u hem smeren wilt. Wat? ben ben uh, pas ben uh, En moet ik hem nu al uh, meer smeren? Nee, nee, u begrijpt me verkeerd. Uh, u moet hem smeren, want hij piept. ben uh, de koning. Ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee, de scharnieren van de koning. Nee, nee, nee, nee, van daar die deur die. Uh, uh, ik moet een scharnier smeren van een uh, uh, piep om de deur. Niet meer. Jawel, tuinpiep, uh, uh, tuindeur, uh, tuinman. Belaan, ik uh, kom. Dag, uh, ma, ma, mag ik u eens wat vragen? Natuurlijk. Uh, wat is er, je, dus een jeugdige vriend? Eh, uh, waarom doet u altijd... Uh... Uh, dat zal ik je zeggen. Als geleerde denk je altijd even na, uh, uh, voordat je wat zegt. Uh, uh, uh, uh, uh. En terwijl ik denk, zeg uh, ik. Uh, uh, uh. Oh, oh, dank u wel. Dus als je geleerd bent, doe je dat. Dat is te zeggen. Juist. Uh, uh, uh. Groot dribbelde na dit gesprek vlug naar de koning. En Groot vond het in orde. Zie je er van een koning, de ah, tuinboom, nee, nee, de is die, dat is, ah. zeg wat heb jij, wat betekent dat? Sta jij mij een beetje voor de wal te houden, vooruit in de turfkist en gauw hoor, wel heb ik van mijn leven. Ja, je van een koning, klonk het uit de turfkist, wil je wel eens je houden, nee, maar nou nog fraaier. De koning was echt een beetje boos. Maar dat duurde niet lang. En weldra was Groot weer vrolijk aan het rondscharren. En hij is heel goede maatjes met de tuinman geworden. En nu, nu is het bedtijd. Dus wel rusten. Het klokje van zeven uur, en dus... Op een dag, toen koning Casco kilewan stil op zijn troon zat te regeren, en krokeledouk naast hem stond, kwam er een lakei, en die vroeg, Majesteit, zou u me even willen opgeven wat u vandaag wenst te eten? Tja, zuchtte de koning. Dat is nou elke dag weer hetzelfde liedje, hè? Wat zullen we eten? Krokeledokers, weet jij niet wat lekkers? Nou, ik zie je van een van de koning. Wat, wat zou u denken van zuurkool met stroop en een rolmops met bruine suiker? Huh? Dit, dit, dit moet heel lekker zijn, hè? heb ik wel eens gehoord. Hoor eens, dokus, jij mag dan een beste hofnar zijn, maar van eten heb je niet het minste verstand. Nou, sene van de koning, ik weet dat ik toch wel wat lekkers meet. Spreek op, krokelen dokers, ouwe laat eens horen. Eh, dikke koek, sene. Dikke koek? Dikke koek? Dikke koek. Hmm. Ja, sene, met, met, met krenten en rozijnen en sucade en een stuk of twintig eieren... ...en uh, van die lekkere er erbovenop. Ja, ja, dat zou een mens van dikke waarden. Ja, ja. Dikke koek. Om zes uur zaten alle gasten aan tafel. Plotseling gingen de brede deuren open en zes kleine kokjes droegen op een grote schotel een reusachtige dikke koek binnen. Jongen, jonge, wat zag die er lekker uit. De kokjes zetten de koek voor koning Kaskoes Pilewan op tafel neer en die zei... Ah, knap, zullen we zullen jou eens even soldaat maken, hè? ook eens, jongen, daar gaat hij. Ik zal hem eens netjes verdelen. Koning Kaskoes Spieleman nam zijn mes en hij had de punt daarvan net in de dikke koek geprikt of... Daar zakte me die grote koek helemaal in elkaar. Krokeledokus, die tegenover de koning zat, keek met een paar ondeugende lachende ogen toe, want hij wist er meer van. Hij had een hele grote ballon genomen, die goed opgeblazen en toen met meel en krenten eromheen in de oven gedaan. En een angst dat hij gehad heeft. Een angst. Hij was maar bang dat de ballon in de oven zou knappen. Maar gelukkig, dat gebeurde niet. En nu lag de koek daar zo plat als een pannenkoek vol witte poedersuiker. Ha, <tiedacht> die is goed, lachte de koning. Dat heeft me niet rommel, zeg mijn jongen van een krook gedaan. Een reis op voor. Ik zal je er meteen voor belonen. En de koning had het net gezegd, of hij blies een hele wolk poedersuiker naar Krokele Dokus, die proestend en snuivend met een wit bestoven gezicht uit die wolk tevoorschijn kwam. <lacht> is hij goed, Krook, is hij goed? Dat was alles wat de koning verstond, want meer kon Krook niet zeggen. Maar toen kwam de echte dikke koek binnen. Wat zeg ik, één, wel drie tegelijk. En terwijl de muziek zacht speelde hebben ze er alle erg van gesmuld. Het is al heel wat jaren geleden, maar ze spreken er nu nog over. En nu, nu gaan jullie allemaal lekker slapen, hè? Welterusten. Makje van 7 uur en dus. Koning Cascousquilauan zat op zijn troon te regeren toen de tuinman naar hem toe kwam en zei: Zieren uh, van de koning, ik wou u even mededelen uh, dat er een, uh, uh, een vliegmachine gedaald is. Uh, uh, die moest een noodlanding maken omdat er geen uh, benzine meer was. Oh, zo, zo, zo, zo, zo. To, toch, uh, uh, uh, toch niet op mijn uh, bedden met veldslaar en reisjes, hè? Uh, nee, zie je het van de koning? Uh, de machine, die zit op het kleine eiland aan de overkant uh, van uh, de uh, krokkenwillenvever. Wat, wat, wat, wat zeg je maar daar? O, o, op het krokodilweiland? Uh, ja, zie De vlieger en de dame die ze bij zich heeft, uh, die kunnen daar niet van af. Die durven ook niet uit de vliegmachine te komen, uh, want uh, de krokodillen die lopen er omheen. Uh, ja, maar daar moeten we wat op vinden. Krokele ook wat doe je toch? vroeg de koning aan zijn hof, naar die erg gek stond te kijken. Ik pijn hier van een koning. Nou, dat doet toch geen pijn wel? Uh, nee, keren van een koning, uh, hoe dat zo? Nou, uh, ik dacht maar zo, je zet er een gezicht bij alsof je scheuten in je extra hoog voelt. Keren, uh, uh, ik weet wat, riep krook uit, die niet eens goed hoorde wat zijn meester zei. Wat weet je? Nou, uh, uh, hoe hoort die mensen van dat uh, krokodillen-eiland afkrijgen? Nou, als je dat klaar speelt krook, dan mag je morgen eten wat je wilt. Nou, uh, moeilijk kom, met slagroom, uh, door elkaar en, en, en zure soep met basterzuiken, vroeg Krook blij. Dat krijg je allemaal. <laughs> maar wat zal ik lekker eten morgen, <laughs> Krook ging naar de koksmaat en zei, uh, complimenten van uh, koning Kasko Gielman en uh, dat moet je klaarmaken. Hij gaf de koksmaat een briefje waarop iets geschreven stond. En uh, bestel vanmorgen maar flink wat uh, boerenkools, En slagroom en uh, zure zult en uh, bastardsuiker, voegde hij eraan toe. Maar wat heb je nou allemaal op dat briefje geschreven, vroeg de koksmaat, die er eigenlijk niet veel van begreep. Uh, dat moet je als de gaat voor me klaarmaken, antwoordde de hofnaar. De koksmaat deed het en een poos later ging krook met een groot vat naar de krokodillenvijver. Hij voer met vat en al in een bootje over... En de krokodillen zwommen er begeerig omheen. jouw oh, knaap, mompelde hij telkens. Jij een schep, en jij een schep, en, en, en nou jij ook nog een schep. Zie je niet, hoor, neem gerust maar een heleboel. <laughs> Allemaal veel plezier, hoor. En ja, hoor, nog geen uur later stonden de man en de dame uit de vliegmachine voor koning Kaskoes-Kilewan. O, oh, Sire, ik ben u zo dankbaar dat u ons geholpen hebt. Die lelijke krokodillen wilden maar niet weg, zei de dame. Maar, maar, maar hoe is dat dan gegaan, vroeg de koning verbaasd. Ja, uw dienaar die gaf die beesten iets te eten. En daar liggen ze nog mee in hun dek, antwoordde de dame. Ze schijnen het erg lekker te vinden. <lacht> lekker, ja lekker. Lekker is het niet zielig van een koning. Maar mama, ze kunnen hun kaken niet meer van elkaar krijgen. Ik heb de koksmaat heel taai beslag laten maken. ...van meel, appelstroop, kauwgummie en, en, en gesmolten toch eens? Nou, en, en als je dat eenmaal in je mond hebt... ...nou, dan hou je voorlopig je mond vol en, en, en dicht... En, en zo heb ik ze gered. Ha, ha, ha, ha, die krook. Die oude krokodillen dicht bij zwaar, niet riep de koning uit. Maar, maar, maar, nou mag ik morgen toch. Boerenkool met slagroom en zure zout met bastertsuiker eten. Niet hier van een koning. Wel, vis en drie, en je krijgt nog gestolde sinaasappelen met mosloot zelfs toe, hoor. <laughs> en nu, ter ere van krook en onze gasten muziek, bevalt de koning. En het is die avond nog een vrolijke boel geworden. En jullie, jullie gaan naar Dromeland, hè? Welterusten. Een van 7 uur. En dus. Oh, kom maar eens kijken. Ja, dat die grootvader ook tegen grootmoeder toen is morgens in de huiskamer kwam en zag dat er allerlei pakjes voor de schoorsteen lagen. Wat is er? Wat is er? Vroeg grootmoeder nieuwsgierig terwijl ze zo vlug mogelijk kwam toelopen. Nou, uh, kijk maar eens bij de schoorsteen. Oh. Sinterklaas, Sinterklaas heeft ons verrast. Laten we eens gaan zien. Nou, uh, kalm moeder, kalm, kalm, kalm. Wacht eens, uh, eens, even kijken. Oh, dit pakje is voor jou. Daar staat grootmoeder op. Pak maar eens uit. Met trillende handen van nieuwsgierigheid maakte grootmoeder het touwtje los. Deed het papier eraf en... Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, ho ho, kijk eens, kijk eens, een briefje, een briefje, zei grootvader. Eerst lezen. Kan ik het maar doen, hè? Hij nam het briefje en las. Jij weet, de Sint kan alle wensen. Maar hier is iets dat je altijd hebt geëerd. Laat er nooit mee je medemensen. En kan je het niet. Dan het maar gelukkig geleerd. Nou, en natuurlijk is het me niet. Maak maar eens open, moeder. Dat deed grootmoeder. En toen ze het pakje open had, vond ik het verbaasd uit twee monden. Een mondorgel? Een mondorgel was grootvader. Ik wist niet dat jij er altijd zo naar verlangt had. Als je me nou, dan begrijp ik niks van. Misschien is het wel voor jou, vader. Maak jij je pakjes open? Nou, fruiten maar. En toen ging grootvader aan het uitpakken. En ook hij moest eerst een briefje lezen. Jij bent een beste brave sick, Lazijn. Huh, wat, wat, ik? Ik heb niet eens een sick. Haha, wat de grootmoeder. Een sick, ga eens verder. Jij bent een beste brave sick. Eet nu je buikje lekker dik. En denk erom, mijn beste jongen, voortaan niet meer die bokken sprongen als je de wagen trekken moet. Want heus, dat vindt de zin niet goed. Ja, maar zeg, wat betekent dat? Nou, dan nou, mag je pakje verder open. Dat eet grootvader. En daar lag toen voor hem een lekkere, sappige wortel. Nee, maar die is goed. Een wortel voor mij. Maar wacht eens even. Verder kwam Grootvader niet, want toen werd er hard op de deur gewonst. En toen Grootmoeder opengedaan had, kwam ze met Pieter Pietermanknecht binnen. Oeh, ik dacht zo'n domme jongen, zei hij, toen hij in de kamer stond. Ik heb verkeerde praktisch gemaakt en ook, ook verkeerd gebracht. Heb. Meen je dat, Piet, vroeg Grootvader, is die wortel met het gechtje dan niet van mij? Oh nee, nee, nee, dat, dat, dat wortel voor de bok van Hansje en, en die bok haast gekregen wat voor u is, kijk maar. Oh, een nieuwe pijpje af Grootvader. Nou, dan uh, zal dat mondorgel wel grootmoeder zeggen. Nee, nu ook mondorgel niet voor u. Nee, voor Hans. En oh. dit voor u. <laughs> Zou Hansje je bijna gekregen hebben. Een <laughs> koker voor breipennen. Nou, oh, ik ga gauw mondorgel brengen. Want uh, misschien hij nog niet op, hè? En weg vast, Pietermanknecht. Oh, oh, oh, wat is die in de bar geweest, wacht de grootmoeder. Ik zie jou al op een worteltje te Ja. En ik jou wel op je mond terug om te spelen, plaat de grootvader. Ja, Manknecht had de boel haast in de war gestuurd. En toen hij in zijn bed lag, zei hij nog. Oef, oef, dat is nee. dat is me nog nooit overkomen. Stel je voor dat ik het niet op tijd gemerkt had, wat dan? Ja, wat dan? Dat zag hij in zijn droom. Want toen zag hij dat de bok van Hans Mondorgel speelde en grootmoeder een pijp rookte die gestopt was met fijngemaakte wortel. En hij was blij dat hij weer wakker werd van de kinderen die een Sint-Nicolaas liedje zongen. Het klokje van zeven uur en dus... <tieden> ja, al denk maar, ik wil slapen. Lorre was in geen velder of negen te zien, want hij zat nog beneden in zijn kooi. We gaan nou weg, leelijke treten. Die dier gaat naar huis terug, hoor. Blijf maar wang af, je ja, die hebt niet de krebel. Anders ben je zacht. Hoe komt dat? En toen sliep hij weer. Toen hij voor de derde keer wakker werd, omdat hij wat zacht langs zijn gezicht voelde, keek hij slapend dronken rond. Maar het was al wat donker en het enige wat hij zag was een slaapzak naast zich. ja. Ik zal maar in mijn slaapzak kruipen, en, en dan kan die die stouten. Hij kroop helemaal in de zak, zodat er geen pitsie kroop meer te zien was. En toen was hij weer gauw bezig een dikke tak door te zagen. Horen we lekker slapen, die krook, zei de koning toen ze later op de hooijselden kwamen met Boer Harmsen die ze met een stal bij liggen. De boer scharrelde nog even rond en ging toen met een vnachtzaam naar beneden. En weldra heerste niet rust op de boerderij. Toen de koning s morgens wakker werd, wilde hij Krook aan zijn neus trekken. Maar tot zijn verbazing was die er niet. Hé, hey, krielhaan van een neus, wat zit je? riep de koning vrolijk. Hoekt eh, u mij, majesteit? vroeg de maar slaperig. Nee, hey, brave aardappelkoker, ik roep Krook, maar ik krijg geen antwoord. Dank jullie al wakker? riep het hoofd van boer Harmsen boven de trap. Jawel, goede vriend, riep de koning opgewekt. Is Crokele uh, rokers al bij u beneden? Crokele rokers. Oh, dat kereltje met die lange neus. Nee, die heik nog net niet. Hé, hey, dat is niet. Waar kan de jongen nou toch zitten? Kijk, zijn slaapzak is leeg. Hier, ja, mijn koning, klonk benauwd ergens vandaan. Ja, waar zit je kroog? Hier ja, nou. Ja, waarom? Daarom, zei de koning. En hij wees ergens naar boven naar een zak die aan een spijker ging. Boer Harms uh, riep, er uh, komt uit die zak, ja, kijk, er beweegt maar in. Ja, dat zag ze ook. Er kronkelde iets in die zak en ze vonden het een beetje griezelig. Uh, Help je maar nou. Dat jong zit in die zak. Wat heb ik nou om in kaart hangen? Kijk, daar komt hij aan. En ja hoor, met veel moeite kwam er uit de zak een hoofd. Hoe ben je daar nou even gekomen, vroeg de koning? Nou, ik mijn koning is niet? Maar je bent toch op de vloer in slaap voordat men naar beneden ging, hè? Dat heb ik zelf gezien? Ja, in die zak zitten de wortels van Snuffel, zei de boer. En die mag Snuffel dan wel zijn, vroeg de koning. Dat is mijn een kanijn, een bergbeest. Maar als die bij de wortels kan komen... Een kanijn? Een springbeest met een zachte neus? En dat was die het. Toen ik sliet voelde ik wat zacht langs mijn wang. En ik dacht dat een beplaagde. En, en, en toen ben ik in mijn sla slaapdug gekropen. Aha, daar gaat nu een lampje op, riep de boer. Je bent in de verkeerde zak gekropen, In de zak met wortelen van snuppel. Maar uh, hoe komt hij daar aan te hangen? Ja, dat heb ik dan. Ik heb die zak ophangen, want als nu snuffel bij de komt, nou, dan vreet hij zijn eigen vultje rond, hoor. Daarom heb ik die zak aan de spijker ophangen. <laughs> nou, en toch heb ik lekker gepist. Nou, en dat is maar goed. Vooruit, alle mannen de pomp en wassen. Maar, maar, maar wat, hè? Onder de pomp? Ik ook. Ja, je wilt toch zeker niet meer in de zak, hè? Maar dan wordt het de zak van Sinterklaas begrepen. Mooi. Vooruit, koksmaat. Neem jij hem maar eens goed onderhanden bij de pomp, hè? Even later tijd voor Harmsen. Ga ja, die varkens weer eens keer gaan. <tie> Dat zijn de varkens niet. Dat is kroos die door de koksmaak gewassen wordt. Kom, ik ga me ook maar eens fris wassen onder de pot. Dat is bestig. En dan gaan we aan de pap. Moeder zal die al uit mij hebben. Dat is fris. Zaten ze al gauw rond de damp de pot met pap. Maar opeens wipte ik ooit. M'n ring, mijn ring. Ik ga mijn ring kwijt. Oh, oh, oh. Wat moet ik beginnen? M'n maar een ring. Ik ben het best verloren. Dat was me wat. Wat moest die arme koning beginnen? Ja, de koning was er erg verdrietig onder dat hij zijn kostbare ring kwijt was. En gisteren had ik hem nog. Ik weet het zeker. Nou, dan valt er maar één ding te doen. We moeten naar de politie. Dat kan ik wel nou doen, mijn mijn koning. Waarom mee? Waarom mee? Waarom mee? Dat mocht. En als een haat ging kroop naar het politiebureau in het dorp, waar Peredrups Brigadier 7 van de klasse met de troetel in diep en hoorbaar gepeins achter zijn bureau zat. Uh, meneer de Gent? kroop de eens. Uh, wat? Wat? Oh, wat? schrik, die staat daar voor mij. Peredrups Brigadier 7 van de klasse met de troetel. Uh, wat is dat, voor troetel, meneer de Gent? De troetel, dat is de sabeltas. Krijgen alleen maar heel hoge. Waarom kom jij me in mijn werk eh, wil Ik noem het nu altijd als mijn werk. Ter vragen. Ik, ik, ik kan vragen of, of iemand een ring gevonden heeft van mijn koning die verloren is. En of die hem hier gebracht heeft. Aha, gevonden voorwerpen. Ja, die hebben we. Erin? Hoe weet ik dat? Dan zal ik toch eerst de verzameling gevonden voorwerpen aan moeten kijken, jonge vriend. We hebben twee gevonden voorwerpen: een doosje erop en een jaspel. Uh, is die het soms? Nee. Zegt nog dat ik erin... Je maakt het wel moeilijk, jong mens. Je werkt de politie tegen. Dat zeg je dat wel? We kennen maar dat het die dasveld is. Die is hier nog eens gebracht door een Napoleon, een keizer. En een keizer die nog op de weg was. Zodoende. Dus die dasveld is het niet. Hè? Antwoord mij. A. Waarom niet? B. Wat heb jij met die ring gedaan? Nee, ja, Ik heb die ring toch niet? juist om u te vragen. Oh. Zo. Dus jij wilt zoveel zeggen als dat ik die ring heb, hè? En dat peredrups regadiert een van de klas, hè? Met de troetel? Juist met de troetel. <laughs> nee, prinsje, mij kun je niet voor de mal houden. Verdachte, ik neem u gevangen in naam de wet. Hé, huh? wat? De kom kom hier alleen om. Geen praatjes. En die boog, die gaat ook mee in een oog. Lachen niet mee, lachen naar de koning. En weg vloog Lodder. Gewaarschuwd door Lorre van koning Kasko ...vergezeld van boer Harmsen en de koksmaat... ...naar het politiebureau. Ik wens de burgemeester te spreken. Wie ben u? Ik wens de burgemeester te spreken. En gauw... Nou, het is natuurlijk een vriendelijk vraag. Burgemeester, dat is volgen. Huh? Wat, huh? Niet mee. Oh, wou u me spreken? Die vergelijkstelde klunt van stoet tot hart... ...om burgemeester al hier... Aangenaam met mij kennis te maken. Wie is u wie? Wees u, ik vroeg wie u is. Ik ben Casco Kielewan. en uh, beroep? Van beroep koning, en nou is het genoeg. Ja, meneer Koop zag dat zeker genoeg. Koning zegt u, hé, hey, dat zijn we nu zeker op zichzelfde. Ik regeer hier ook. Kan u door, collega? Ik kwam ook een halen die hier opgesloten is door dat manspersoon daar. Door jou, pleer, dat Jawel, volvedelachtgeleerde, ik heb eigenhandig de arrestant in het kas Gaan Kans, dan spelen aan? Ja, waarom? Vroeg de koning. Ook wel gewoon achter te worden in verwant met een ring die zijn baas verloren is. Juist, en die baas, dat ben ik. En uw gouden jongen vrij. Hij kwam gewoon aangifte doen dat ik mijn ring verloren ben. En, uh, dat is gedacht, ook wel redelijk, want ik heb onze voorwaarts gevonden, voorwerpen nagekeken... En die ring was er niet bij. Oh, zo, dat is verdacht. Ja, ja, ja, ja, dat is zeer verdacht, ja. U ziet dat we de zaak ernstig opnemen. Hè? En uh, waar is die ring nu? Dat weet ik nog niet. Anders stond ik niet hier. Ja, ja, ja, maar u komt de armstand halen. U komt niet om de ring. Er valt met jullie niet te praten. U was op de ring ach. En een klein stoet of laat zich de wet niet doorgeven. Ik zal mee bij de koning beklagen. Maar ik, ik ben de koning. Uh, huh? Wat? Zeg oh, nou, dan ziet u eens hoe ze ons dan verhandelen. Dat is om valschietig van te worden. En die kerel uit het badberenprap. Uh, geef hem maar mee. We willen met deze zaak niets meer te maken hebben. U hebt me beledigd. Hier is alles aan de stand Bent u hem nog toe te springen? Nee, nee, nee, nee. Ja, ja wacht. Ach, geef hem dat doosje drop van de gevonden vuurwappen maar, hè. Hier, eet maar lekker op. Maar niet van snoepen, hoor. Ik heb hem, ik heb hem, riep de koning opeens blij. De ring, ik heb de ring gevonden. Hij zat in mijn broekzak. Gisteren, toen ik mijn handen gewassen heb, heb ik hem in mijn zak gestoken. <laughs> dat was ik helemaal vergeten. Uh, is dat strafbaar hoog, aardig, Ik zal het eens nakijken, wat. Nou, nu niet, hoor. Ik heb het nog zo druk. Wat ga jij doen? Ik ga weer door met mijn gewone werk, burgemeester. Mooi, welterusten dan, hè? Dank u wel en u ook wel gefeliciteerd. Hoog, geboren geboren, gevoudigen. De heren komen er wel uit. Dat kwamen de De koning was blij dat hij zijn ring weer terug had. Nou, wat zijn toch wel ijverige mannen hier van de politie, hè? Het ben beste mensen, koning. En zo huiselijk, hè? Je ziet er nooit in je knows. Dat zei boer Harmsen. En toen gingen ze weer naar de boerderij. Maar ik heb er genoeg van. Ik ga morgen terug naar huis. Vandaag gaan we weer fijn naar het paleis. zei de koning toen ze na weer een nachtje slapen op de hooisalle van Boer Harmse bij hun tenten stonden. Mijn rol is bedacht, ik, uh, ik, uh. Maar voor hij verder kon gaan, begon Lorren schrikbarend te krijgen. Lorren neuzen bijten, korkst. Lorre Lorren dikke rode neus de koning zag de oorzaak van Loris opwinding in de personen van de burgemeester en brigadier zevende klasse met de troetel Veredrups, die het erf op kwamen. Toch, als we alles hebben gehad, dan krijgen we dat ook nog. Als die vogel vast, Rook ik zie moeilijkheden. Op het erf gekomen, zei Veren ik geloof dat we nog op tijd komen, hoogwel draaide welkwaar, dinkt dingen. De verwachter stond op het punt van vluchten. Wat heeft dat nou weer te betekenen? U komt me toch zeker weer niet lastig vallen om die ring, hè? Aha, dat dus u bekend. Heb u het gehoord, pijn en raps? Dat in je eigenste oren, hooggeburgde achtbeestelheer. U was toch dat manspersoon dat gisteren bij ons was in verband met de ring die u kwijt hè? Huh? Huh? Huh? Ja, dat is te zeggen, hier krokelen dokers. Juist, en toen heb ik krokelen manus in het opgestopt. gestopt. Ja, dat klopt. Ja, en ja, waarom eigenlijk? Omdat je erin niet bij de gevonden voorwerpen was, te weten, uh, een doosje drok en een daspelt. En uh, uh, dat vond ik verwacht, voldoende. Nou, dat is heel scherpzinnig. Goed, tot zover is er geen orde. Het jongmens zat dus in het kot en uh, ja, uh, wij ontvangen u hem hè. Omdat dat jongmens onschuldig was. He, he, he, he, wil u zich wel eens even met uw eigen taken bemoeien? Wij maken uit of iemand onschuldig is. Let's go, let's go. Lorinja Wangbeekert. Wat, wat? Dat, dat, dat is een belediging. Ik zal me hierover ernstig bij de burgemeester beklagen. Vreselijk beest. Dat is een belediging, dat bent u zelf. Uh... Waar ben ik zelf? Een vreselijk beest? De burgemeester. Oh ja, dat is waar ook. Dat kan ik me niet verdragen, hè. Maar we gaan verder met verheur. Deze man kwam dus een halen en toen vertelde hij dat hij een ring gevonden had, hè? Zo is het ongeduldige. Yes. Ja. En had u dat toen bij de politie aangegeven? En die ring aan hier aan de briggen die op zeven de klasse met het peren, had ze ter hand gesteld? Nee, natuurlijk niet. Dat was op mijn eigen ring. Die was ik eerst kwijt, maar later vond ik hem weer in mijn bloekstak. Niks mee te maken, niks mee te maken. Er werd een ring vermast en er is een ring gevonden. Niet waar? Huh? Huh? Huh? Huh? U vond die ring en u wilt dus zich daarmee uit de voeten maken. Oei, Ik uh, arresteer je, Perendrat. Nou, wel een hoog uh, hogeboorde, maar uh, kan dat? Huh, huh? Nee, nee, nee, dat is zo. Nou, arresteer er dan maar één. Kan me niet schelen wie. Maar niet die boer, hoor. Neem boer ze maar, hè. Die helpt de vluchters. Er wordt hier niks gearresteerd, hè. En als jullie nou niet gauw maken dat je van het erf komt, dan zal ik je de hond achter je aan zetten. Oh, hij is de tegen, burgemeester. Ah, hij heeft geen ah. ah, rachter. Nou, neem dan maar een ander. Weet je wat? Laat die zijn eigen maar arresteren, die troetel van een brigadier. Ja, dat zegt hij zo wat. Ja, ja, zeg, doe dat maar. En breng jezelf naar het bureau, ik kom dadelijk om je te verheuren. Nou, dat heb ik ook maar. Adieu, zeg, en als jullie nog eens in de buurt komen, dit kan dus allemaal gezellig. En daar heb ik nog kostbare tijd aan verbaan. Vooruit, wegwezen op naar het paleis, dat is één vakantie, maar nooit meer. Kom vast naar de plaats, mannetje. Een verhaal van Lea Smulders Kabouter Keukenpiet zat met een ontzettend verdrietig gezichtje op een paaltje. Daar kwam een oude veldmuis voorbij en die vroeg... Wat schreef er aan, Kabouter Keukenpiet? En toen begon Keukenpiet te vertellen... Het is niet gelukt, je veldmuis... Alle moeite heb ik voor niks gedaan. Honderd verschillende soorten soepjes heb ik leren koken en aan 75 verschillende soorten pudding. Maar, maar ik had net zo goed iets anders kunnen doen. Hij zei: Nee, zei hij. Ik ga niet met jou in zee. Och, ik, ik vertel het ook helemaal verkeerd, voor Veldmuis. Kijk, ik had kok willen worden bij de kabouterkoning. Ja, zevenhalf jaar lang heb ik geoefend op die soep en die puddingjes. Nou, en toen ben ik naar de koning gestapt, want ik wist dat hij een nieuwe kok nodig had. Oh, houdt jullie koning misschien niet van soep en ook niet van pudding? Uh, uh, dat, dat, dat weet ik niet hoor. Maar, maar weet je wat de koning zei? Hij, hij zei... Kun je pannenkoeken bakken, mijn jongen? Pannenkoeken bakken? Is dat alles? Oh, mevrouw Veldmuis, ik had die vraag helemaal niet verwacht, hè. Ja, ik begon van ellende te stotteren. Met een kleur als vuur, als je begrijpt. Want ik heb nog nooit pannenkoeken gebakken. Maar ik dacht, nou ja, dat leer ik aanstond nog wel, hè. En ik zei, ja, zeker, mijn majesteit. Ik kan een hele lekkere... Pannenkoeken bakken. Daar geloofde de koning natuurlijk geen bit van. Nee, hij zei. Je hoeft mij niks wijs te maken, vriend. O o o ik, ik zie aan je gezicht dat je niks van pannenkoeken af weet. Maak maar dat je wegkomt. Ik, ik ga niet met jou in zee. Juffrouw Veldmuis, denk eens in. Al die moeite voor niks. Juffrouw Veldmuis. Wat moet ik nou beginnen? Uh laten eens nadenken. Um, ja, ja, ik weet het. Ja. Je gaat naar de heen. Daar woont Floris Flensje. Een, een mannetje dat de beste pannenkoeken van de wereld kan bakken. Ik ga les nemen in het bakken. en het komt vast nog wel in orde. Ja, maar de koning wil me toch niet mee hebben. Hij wil natuurlijk geen kok die hem wat wijs gemaakt heeft. De veldmuis klopte de kabouter op de schouder en piepte sussend in zijn oor dat het allemaal vast wel mee zou vallen. En eindelijk kreeg ze hem zover dat hij het huis van Floris Flensje opzocht om een spoedcursus in pannenkoekenbakken te volgen. Och, dat was een heel gedoe hoor, want Floris Flensje was niet zo erg geduldig in het lesgeven en hij snouwde telkens. Kijk nou uit, ja, laat die boter nou toch niet verbranden. Het pas nou op met die beslagklonters. Ja, hou nou die pan wat scheef. Nee, nee, niet zo scheef, Elskuiken. Die nee, ook weer niet zo recht, Wat ben je toch een houders. Kabouter Keukenpiet werd er zenuwachtig van. Maar toen hij zo een uur gezwoegd en geoefend had, kon hij even lekkere pannenkoeken bakken als Floris Plensje. Doodmoe kwam Keukenpiet eindelijk weer bij het paaltje terug. Daar zat de veldbuis al naar hem uit te kijken. Kijk eens aan. Ben je daar nog, uh, juffrouw Veldmeus? Ja, en, en is het gelukt, kabouterkeukenpiet? Keukenpiet? Tja, nou, nou kan ik pannenkoeken bakken. Maar, maar wat heb ik daaraan? Ik durf toch niet meer naar de koning terug. Hij, hij zal vast zeggen, kom je me weer wat wijs maken? Ja, hij zal me laten wegslepen tot buiten zijn kasteel. Wat een schande voor een infatsoenlijke kabouter Keukenpiet. Oh, houd toch God met jou maar, kerel. Laat me liever zien wat je allemaal geleerd hebt. Wacht, ik haal thuis een koekenpan. Leg jij maar vast een vuurtje aan. Ik ben reuze benieuwd. Breng dan ook meel en eieren mee, mevrouw Veldmuis. Zo, zo. Dan zal ik eerst maar eens wat takjes bij elkaar zoeken. Oh wacht, hier ligt een hele grote. Ja. O, jee, die is zwaar, zeg. Hup, hupsakee. Ja, ja, ja. Ha, goed zo. Ah, en, en hier is er nog een zo. Nou, nou zal ik die aardige juffrouw Veldmuisjes laten zien hoe goed ik heb opgelet bij het pannenkoekenmannetje. Het was intussen nacht geworden. De maan scheen over het veld. Nachtuiltjes fladderden nieuwsgierig om het vuur, waarop de kleine kabouter zijn pannenkoeken ging bakken. Juffrouw Veldmuis stond erbij en moedigde hem aan. Goed zo, pak nog. Ja, maar wat moet ik nou met al die pannenkoeken beginnen? Ja, kon ik ze dan maar naar de koning brengen, maar dat durf ik niet. Wat hier en daar? W waarom moet die koning nou ook over pannenkoeken beginnen? Daar, daar! Daar! Daar! Oh, de kabouter werd zo baloerig, dat hij de pannenkoeken om zich heen in het veld gooide. Juffrouw Veldmuis moest opzij springen, anders had zij nog eentje op haar sneutje gekregen. Het kan me niks meer schelen ook, die lekkere pannenkoeken. Ik kan ze niet meer zien. Daar en daar en daar. Nu stonden er bij het paaltje een heleboel veldanemoontjes. En het wonderlijke was dat alle veldanemoontjes een pannenkoek op hun kop kregen. Het leek wel of het pannenkoekbloemen geworden waren. Ze geurden in de wind. Je Veldmuis Veldbuis moest er wel stilletjes om lachen... Maar de kabouter trapte met een boos gezicht het vuurtje uit en ging naar huis om te slapen. Hij wilde zeven dagen slapen, omdat hij zo boos en zo verdrietig was. En daarom trok hij de dekens diep over zijn oren. Maar de volgende morgen kwam de koning voorbij de pannenkoekbloemen gewandeld. Hij snoof eens, want de geur van pannenkoeken was het liefste wat hij rook. Ja. Wat een heerlijke geur ruikt mijn koninklijke neus. Ja, hoe kan ik nou pannenkoeken ruiken hier midden in het veld? Aha, mijn konelijk oog ziet het al. Hier groeien pannenkoekbloemen. Parbleu, wat merkwaardig. Ik wist niet dat er pannenkoekbloemen bestonden. Maar ik zal er eens in proeven. Hmm. Dat, dat smaakt verrukkelijk. Ze smaken nog beter dan ze ruiken, ja. Mijn, mijn, mijn tuinman moet ogenblikkelijk mijn tuin vol pannenkoekbloemen planten. Wat een zalige, knapperige pannenkoeken. Majesteet, majesteet, dit zijn Zwijg, veldmeus. Vallen een smikkelende koning niet lastig. Ik, ik val u niet lastig. Ik wil u alleen maar wat vertellen. Pannenkoekbloemen bestaan niet. Wel veel met een pannenkoek erop. Ja, maar wie heeft er dan pannenkoeken op veldanmoontjes gelegd? Wie is er nou zo oliedom? Dan had hij ze toch beter aan mij kunnen brengen, nietwaar? Ja, maar dat, dat deed Kabouterke. Je meent het, veldmeus. Ja. Dan, dan ben ik zelf dus oliedom geweest om hem weg te sturen. Eh, uh, keukenpiet? Keukenpiet! Kom onmiddellijk hier. Hij slaapt heel diep op de lekens, want hij is zo bedroefd. Nou, ga hem dan onmiddellijk roepen en zeg dat hij mijn kok mag worden, veldmuis. <laughs> Pannenkoekbloemen. Anemoontjes met pannenkoeken erop. Daarna kwam het toch nog in orde met Kabouter Heel veel jaren lang maakte hij soep en pudding en pannenkoeken voor de koning klaar. Sinds die tijd worden veldanemoontjes door de Kabouters ook wel pannenkoekbloemen genoemd. En als je ooit iemand tegenkomt die dat niet snapt, dan kun je het ze nu vertellen waarom. Verhaal voor de Allerkleinste. Luister goed. Het kerstfeest van de schoenlapper. Een verhaal van Lea Smulders. Daar was eens een oude schoenlapper die zo arm was dat hij voor het kerstfeest alleen maar een papieren kerstklok, één ons chocoladekransjes en een half flesje appelwijn had kunnen kopen. Hij woonde in een donker keldertje, helemaal alleen. Het rook er naar leer en naar schoensmeer. Maar nu de kerstklok aan de lamp hing, vond de schoenlapper dat het er toch erg gezellig was. Ja, ja, ja. Ja, maar, maar eigenlijk is het jammer dat ik op mijn eentje van mijn lekkers moet genieten, hè? Ja, die, die lekkere kransjes zou ik best met iemand kunnen delen. Ja, en in dat halve flesje appelwijn ze zitten twee volle glazen. Nou, en, en wat die kerstklok betreft... Die, die is mooi genoeg voor twee, of zelfs voor vier. De schoenlapper dacht een ogenblik na en zei toen... Ja, ik weet het, ja. Ik ga Bertens de bedelaar vragen... Of hij bij mij Kerstmis komt vieren. Ja, hij is veel armer dan ik, want hij kan niet werken. En alles wat hij nodig heeft, dat, dat moet hij krijgen. Onmiddellijk trok de oude schoenlapper zijn overjas aan... en ging naar het huisje van de bedelaar. He, he, he, dat, dat treft zich. Ja, ik heb zojuist van iemand een, een dikke worst gekregen. Ja, ja, die, die is groot genoeg voor, voor, voor een schoenlapper en een bedelaar... en zelfs voor drie mensen... De schoenlapper klakte met zijn tong. Nou, ik heb ook nog wat lekkers in huis gehaald, hoor. Als jij nou de worst meeneemt, neemt, kunnen we in mijn keldertje gezellig kerstmis vieren. De bedelaar krapte eens onder zijn arm. Ja, niet omdat hij jeuk had, maar omdat hij iets zeggen wou waarmee hij eigenlijk een beetje verlegen was. Nou, voor de dag ermee, zei de schoenlapper, die het al wel begreep. Ja, kijk, het is de, de stoelenmatter, hè. Ja, nou, ik had die worst eigenlijk met hem willen delen. Maar, maar zoals ik al zei, het is ruim genoeg voor drie personen. Nou, zo is het ook met mijn chocoladekruinsjes, hoor. En als we de appelwijn in wat kleinere glaasjes schenken, dan komen we er ook wel mee toe. Kom op, we gaan naar de stoelenmatter. Je Wat een verrassing. Riep de stoelenmaker uit toen hij hoorde dat hij in het keldertje van de schoenlapper Kerstfeest zou vieren. Nou, ik kom niet met lege handen hoor, want ik heb uh, van een mevrouw een, een krintebout gekregen. Ja, dat had ik eigenlijk met mijn buurvrouw treintje willen deilen. Maar ja, die is zo groot hè, met, met, met vieren heb je daar meer als genoeg aan hoor. En dan mijn worst er nog bij. En hier, de, de schoenlapper, die, die hebben ook nog van alles. Weet je wat, laten we gauw buurvrouw Treintje op gaan halen. De schoenlapper zei niks. Over de kerstklok en de chocoladekransjes maakte hij zich geen zorgen. Maar het halve flesje appelwijn was te klein om er vier glaasjes uit te halen. Hij wist niet goed wat hij ermee moest doen. Intussen waren ze bij buurvrouw Trentje aangekomen. Ze was erg verrast toen ze de drie vrienden op de stoep zag staan. Bertes met de worst, de stoelenmatter met het krentenbrood en de schoenlapper met nog van alles in huis. Maar ik, ik, ik, ik heb niks. Ik heb alleen maar een, een kaarsje en een boek. Een heel oud boek waarin het kerstverhaal staat opgetekend. Mijn neem mevrouw. We gaan met ons allen naar het keldertje en dan kunnen we met elkaar een hele fijne kist vieren. Even later schuifelden ze lachend het keldertje binnen. Wat een mooie kerstklok en wat een lekkere krantjes, riepen ze allemaal. Buurvrouw Krijntje wees naar de fles met appelwijn en zei toen... Oh, ik, ik hoop niet dat je het erg vindt, maar ik, ik hou daar niet zo erg van. Met een zucht van verlichting riep de schoenlapper uit. Nou, mevrouw Treintje, dat, dat is een pak van mijn hart, hoor. Ja, ik, ik kwam juist een glaasje van de kort. Maar ja, weet je wat, dan mag jij een extra kerstkantje hebben. Want er zitten er dertien in een ons, dus dan hebben wij er elk drie en jij hebt er vier. Het kaarsje werd aangestoken, het krentenbrood aan plakken gesneden en de worst in vier stukken. De schoenlapper wipte de kurk van het flesje en zei, terwijl hij naar de kerstklok in het rood keek. Wat, wat, wat kan een mens die arm is toch rijk zijn op een dag als vandaag? Het, het is een wonder, maar het wonder waarover je nou zult horen is duizendmaal groter dan het onze. Ze sloeg het oude boek open en begon te lezen. Het was hetzelfde kerstverhaal dat op dat ogenblik werd voorgelezen. Overal waar mensen van goede wil tezamen waren. van 7 uur en dus. En zat heerlijk bij de kachel toen Juffrouw Uil naar hem toe kwam en zei: Dr. Kraai? Heb u die brief al gezien die van Sint-Nicolaas gekomen is? Wat, wat zeg je nou, juffrouw? vrouw een, een, een brief van Sinterklaas? Geef het gauw hier. Nou, dat is ook wat mooi. Zet ik hem nog wel vlak voor u neer? Maar, maar, maar, maar waar heb ik mijn bril gelaten, je vrouw Ja, daar heb ik thee van gezet. Is het nou goed? Ik heb uw bril toch niet gehad? Hé, dokter Krijver, bent u toch weer in de war? Maar, maar, maar, maar waar, waar, waar, waar is die dan, die bril? Op uw snavel. He, he, he, oh, oh, oh, oh ja, een ja, ja, ja, oude brief. Ik wil het, zei dokter Kraai. En toen hij dat gedaan had, zei hij. Nou, ja, dat is maar wat. Maar wat schrijft Sinterklaas, dokter Kraai? vroeg juffrouw El, die graag alles wist. Uh, oh, niets, antwoordde he, dokter Kraai, die juffrouw El graag een beetje plaagde. Uh, ja, dat is wel waar, dokter Kraai. Het is een brief en in een brief staat altijd wat te lezen. Vertel u nou eens. Nou, Sinterklaas schrijft, uh, hij schrijft uh, dat juffrouw vrouw niet zo nieuwsgierig mag wezen. <laughs> eh, nee, dokter Grijs, zeg het nou. Nou, laat het dan maar. Beste dokter Kai, ik heb het zo druk met cadeautjes brengen bij de mensenkindertjes, dat ik geen gelegenheid heb om dat ook bij de dieren te doen. Wilt u dat uh, voor mij in orde maken? Ik zal een grote zak met lekkers en speelgoed klaarzetten op het dak van de school bij de school. Dank u wel, dokter Krij, Sint-Nicolaas. Oh, dokter, wat leuk. Mag, mag ik meehelpen? Ja, natuurlijk geval. Als je maar geen stukjes van de bosplaat afkrabbelt, anders krijg je de gart. Hé, <laughs> dokter Grij, toch? Als Sint-Nicolaas het hoort, dan denkt hij dat ik zo snoep. Ach, wel, nee.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 Nou, ik geloof dat Sinterklaas die kleine is uit onze dierenwereld maar goed bedacht heeft. Z zou ook nog wat voor mij bij zijn, dokter Guy? Ja, ik geloof dat ik al wat uh, voor je wij gezien heb toen ik dat straks even in die zak keek, juffrouw Huil. O oh, ja, maar, maar, maar wat was er, dokter Guy? Nou, het lijkt me een hele doos met pruttoperen. Pruttelperen? pruttelperen? Wat zijn dat, dokter Guy?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 En dan laten we alle kleine springers komen en dan maken we er een gazellavondje van. Wat zeggen jullie ervan? Dat vond ieder van een reuze. En de duiven zouden de dieren waarschuwen. En dan maak ik een grote ketel. kastanje chocola. Hé, Dok dokter Gij? Afgesproken. En het is een avond geworden. Maar daarover vertel ik de volgende keer. Want nu? Nu is het weer bedtijd, dus wel te rusten. ...mannetje dat schoenveters, elastiek en veiligheidsspelden verkocht. Hij was niet alleen arm, maar de mensen zeiden ook nog van hem... ...dat hij niet goed wijs was. Ze noemden hem dan ook Domme Bertus. <lacht> Noem maar maar dom. Maar toch heb ik iets in huis dat niemand anders heeft. Poeh, dat zou wel een televisie opzien. Nee, dat is veel te duur. Ja, misschien dan een, een olifant... Nee, kijk wel mooi uit, ja, die is me te groot. Ja, je, je kan het beter toch niet raden, want je raadt het niet. Zie <laughs> je wel dat hij niet goed wijs is, zeiden de mensen. Maar hoe zou een arm mannetje als hij nu iets kunnen hebben dat niemand anders heeft? En toch had Bertus gelijk. Hij had, en als je de vorige keer geluisterd hebt, dan weet je dat nog wel... hij had een spook in huis... Een arm, eenzaam spook dat weggevlucht was van een oud kasteel, waar het jarenlang op zijn eentje had gewoond. Het was naar de stad gekomen en het had daar de mensen aan het schrikken gemaakt door midden in de nacht op de ruiten te bonzen en te roepen. Filomena, slaapt De mensen, die altijd hadden beweerd dat er geen spoken bestonden, hadden het eerst nog niet tegen elkaar durven zeggen. Pas toen het spook bij Bertus op de ruit had geklopt, was het verhaal van het spook op gang gekomen. En toen, toen had iedereen gezegd dat het spook doodgeschoten moest worden. Iedereen, behalve Bertus. Ja, wat is dat nou, zo'n arm, spook? Waar is dit nou goed voor? Ja, zo'n spook heeft natuurlijk wel een beetje eigenaardige manieren, maar ik doet toch eigenlijk geen mens kwaad. Is dat nou zo erg dat hij midden in de nacht om zijn oude vriendin Filomena roept? Moeten er daarvoor nou honderd soldaten naar de stad komen... om op het spook te schieten? Dat goede spullenbaasje Bertus nam het spook toen stilletjes in het huis. Het spook was er dolblij om. O, oh, mag ik bij jou blijven, Filomena? Dan ben ik een, dat ik niet meer alleen. Ja, mens, hoor nou eens even... Ten eerste heet ik geen Philomena, maar is dat heb ik je nou al honderd keer verteld. En ten tweede kan ik je natuurlijk niet hier houden. Want ik ben dan wel niet bang voor je. Ik vind je toch maar een rare snijboon met die lange witte soepjurk aan van je. Oh, wat spreekt me dat Philomena. Uh, pardon, Bertus. Maar je zult me toch niet zomaar op straat zetten? Nee, stil nou maar. Ik heb al wat bedacht. Kijk, er is hier in de buurt een boer... ...en die heeft een appelenboom gehaald. Kijk, en nou zitten daar ontzettend veel spreeuwen... ...die allemaal van de appels snoepen, snap je? En dan heeft die boer tegen mij gezegd... ...kun jij mij aan een vogelverschrikker helpen? Nou, en toen dacht ik natuurlijk meteen aan jou. Ik zei, boer, zei ik... ...ik zal jou een vogelverschrikker brengen... waarvoor alle spreeuwen vergoed op de loop gaan. En toen zei die boer... Bertus zei die, dan krijg jij een kist fijne appelen van mij. Nou, Spook, wat zeg je ervan? Wil je wat gaan uh, uitspoken bij de appeltjes? Dat vond het Spook een prachtig idee. Bertus pakte zijn tas, waar hij anders zijn veiligheidspelden, schoenveters en kaarten elastieken bewaarde en propte het Spook erin. Dat kon, want het was helemaal hol van binnen. En zo ging Bertes naar buiten. En daar was natuurlijk iedereen nog reuze bang en opgewonden vanwege het spook. Uh, het heeft zich de laatste nachten niet meer laten zien. Oh, wat, een, wat een sinuwe toestand, mag ik wel zeggen. De, de honderd soldaten zijn elke nacht voor niemand al klaar om te schieten. Wisten we maar dat het nooit meer terug zou komen. Mensen, mensen, ik wit er duizend gulden om dat jullie het spook nooit meer zullen zien. Nou, wie durft er met mij te wedden? Uh, de, de, de, de burgemeester misschien, uh, want die heb gezegd dat hij duizend gulden geeft aan, aan degene die, die de stad van het spook verlost. Nou, degene dat ben ik dan? <hie> nou, de burgemeester kan er van de hoor. Ik zorg ervoor dat het spook voor goed uit onze stad verdwijnt. Je begrijpt natuurlijk wel dat de burgemeester Domme Bechs, maar niet 1, 2, 3 wilde geloven. Oh, Bartels, ik laat me niet voor het lapje houden als je dat dan weet. Oh, je kan die duizend gulden krijgen, maar uh, als wij dat spook dan nog zien of horen, dan moet je voor straf je hele leven lang voor niets alle vuilnisbakken ophalen. Dus weet drommels goed wat je zegt. Bertus begon te lachen. <lacht> Tel uit die gulden is voor mij hoor. Ik ga nu weg en als ik terugkom, dan is het spook verdwijnen. Krijg ik dan meteen mijn geld? De burgemeester keek nog een beetje zuinig. Uh, nou, uh, laten we zeggen over uh, drie weken, wachters. Bertus wandelde de stad uit en het spook ging in de tas met hem mee. En bij de appeltjes en de spreeuwen kon hij het heerlijk uitspoken. Wat is het hier gezellig! Ik kom nooit meer naar de stad. Vaarwel, Filomena! Bertus ging naar de stad terug met een grote kist fijne appel op zijn schouders. Die nacht, toen de torenklok twaalf uur sloeg... keek iedereen uit het raam. Maar er was geen spoor meer van het spook te bekennen. En zo, zo ging het drie weken lang... En toen moest de burgemeester de duizend gulden wel aan Bertis geven. Hij kwam ze persoonlijk brengen in het kleine huisje van de spullenbaas. Jonge, jonge, jonge, duizend gulden, dat is wel een geld, burgemeester. Uh, wilt u een lekker appeltje van mij? Ja, dat lustte de burgemeester wel. Ja, en natuurlijk wilde hij graag weten waar het spook eigenlijk gebleven was. Bertis vertelde hem het hele verhaal. Nou, uh, spullenbaas, uh, ze noemen jou dan wel uh, domme Berters. Maar jij kunt uh, voortaan beter uh, slimme Berters heten, nietwaar? <laughs> ja, je hebt je geld in elk geval uh, eerlijk verdiend. En ginds, in de boomgaard, daar zit nu het spook. Hij brengt alle spreeuwen totaal van de kook. En nooit wil het meer terug bij de mensen komen. En het blijft s'nachts bij de appeltjes tussen de bomen. En het spookt er zo vrolijk. Maar s'nachts roept het toch...